Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Normaal oh. man, dat acht. Het was normaal man, dat is. Het is donderdag 19 september 2013 en dit is de 14e uitzending van Net niet live. En we zitten bommetje vol dus We gaan snel beginnen, lijkt mij. Het was een weekje wel, Nick. We hebben alles dus een beetje te komen. Het gaat alle kanten op en dat is het leuke eraan. Ja, het gaat eigenlijk bijna meer kanten op. Soms denk ik als dat het mogelijk is, zou je bijna denken. Nou, ik bedoel de verschillende onderwerpen. Hoe ver ze uit elkaar eigenlijk weer liggen? Eigenlijk zijn ze weer allemaal verbonden doordat ze allemaal gewoon crap zijn. Ja, onzin, hoor ik. Weet je wel? Agenda's. Uh, waar, waar, waar moeten we beginnen? Ik begin gewoon, gewoon om het meteen uit de weg te hebben. Ik, uh, ze hadden het, gisteren hadden ze het in het nieuws over uh, Oost-Europeanen, Oost dat die uh, ja, over misdaad, weet je wel, veel dingen. Ja, nou, Oost-Europeanen, de bendes. Ja, wat ik een paar weken geleden ook al zei van uh, de Roemenen zijn aan de beurt. Ja. Uh, ik wil het er verder niet al te veel over hebben, want ik vind het een waaggelijk racistisch onderwerp namelijk. Het is uh, Duitsland uh, 1930, ja. uh, 1930, hè? 1920, en als je echt uh, Duitsland had. Het had waarschijnlijk ook Telegraaf TV, of niet? Is niet nee? te bewijzen, maar het schijnt. Als nu, als nu. Als nu zeg maar, de nazi's zeg maar, het voor het zeggen hadden, dan zouden ze toch in Nederland de Telegraaf TV. Nou ja, het feit is dat de Telegraaf toen de tijd een NSB-krant was. En toen al schreef voor de Duitsers. Dus uh, ik ja. denk dat het een, in, in Nederland een, een handige tool geweest was. Oh, dat weet ik het zeker. Luister maar goed. Komt ie. Kotsbakje bij de hand. Criminelen uit het Oostblok hebben Nederland onderling verdeeld. Die uit Litouwen stelen bij ons de auto's. Polen komen hiervoor elektronica en cosmetica. Bulgaren en Roemenen plegen inbraken en doen aan winkeldiefstal. <laughs> Roma uit verschillende landen zijn hiervoor zakkenrollen en bedelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de politie. In de eigen landen van het betrokken geboefte is de criminaliteit sterk gedaald. Ja, wat al die smerige kutcriminelen zitten nou het namelijk hier. Wat ik eigenlijk niet helemaal kan rijmen is dat we laatst toch, uh, hier hoorde ik dat een Roma bijvoorbeeld, die zijn verantwoordelijk voor het zakkenrollen. Ja, en bedelen. Maar, maar, maar laatst hadden we toch een hele groep Roemenen in Amsterdam die uh, zakkenrollen. Als de Roemenen in je stad zijn, begrijp ik, kan je gewoon je auto niet naar omkijken, want Litouwers die jatten al de auto's. Litouwers auto jatter. Ja. Maar, maar, maar een li dus, dus je weet één ding zeker, als je, als je auto gejat is en er zit er, je, je ziet een wegrijzen met meteen, dat is een Litouwer. Waarschijnlijk wel. Maar als tegelijkertijd ook iemand in je huis staat... Maar als er iemand in die auto zit, en die zit zichzelf te lippenstiften... ...dan is het cosmetica, ja. en dat zijn Polen. Dus dan kan het een, een, een litouws pools verband zijn. Dat kan dubbele, dubbele nationaliteit natuurlijk. Dat dus doen doen allemaal, ze hebben het gewoon verdeeld in hele land. het Dat is toch belachelijk voor om niet dat we eerlijk zijn. In ja. de angstkwekerij van heb ik jou daar. Dit is gewoon walgelijk. En uh, ik ga het er verder ook niet over hebben, maar... Nou ja, we kunnen zeggen dat dit, dit, dit soort berichten is... Die, die, die, die, die, die, uh, misschien is de, de, de, de vergelijking, daar uh, gaan mensen daar van mijn maar daar heb ik scheid aan. Is, is, uh, zo klein begon het in Duitsland ook, hè? Ja. Met een klein beetje de schuld geven van dit aan de Joden, en dan heb je dat aan de Joden, en een beetje meer aan de Joden, en een beetje meer. En we zijn hier wel heel erg bezig met nadat we de Marokkanen met uh, allemaal nou rust laten. Met Oost-Europeanen, uh, uh, alles in de schuld doen schuiven. Dat ze, ik heb zelf Oost-Europese familie. Dat zijn hele hartelijke mensen, mee, Dat zijn uh, bijzonder vriendelijke mensen. Maar ik die ik komt uit Bulgarije, en ik begrijp dat Bulgarije dat schijnt het meest verschrikkelijke te zijn wat er is. Ik wil even niet meer onthouden wat die ideeën, maar... Ik weet niet wat het Bulgarije, maar waarschijnlijk alles, want ik heb een tijdje terug was nog in het nieuws, dat, dat nu waren we helemaal aan de goden overgeleverd, want de grens met Bulgarije ging ook open. En als de Bulgarije hier kwamen, nou, dan was het einde zoek. <laughs> ik vond het wel leuk als de Bulgarije kwamen, want dan kwam mijn oma George, en mijn tante ja. Mary, en mijn tante die en die, die kwamen hier naartoe. Ik ben ook en dat eh... was wel bijzonder gezellig. Ja, ik ben, ook, ik ben zelf in Hongarije, in Polen, in Tsjechië. Ehm, uh, dan vergeet ik waarschijnlijk nog eentje, maar ik ben geweest. Nou, dan kan je honderd keer beter zijn dan hier. Uh, qua veiligheid hoor. En ook dat mogelijke laatste zinnetje: dat hij zegt van in Oost-Europa zijn de misdaadcijfers nou drastisch gedaan. Oh ja, fuck it, mate. al die, echt al die misdadigers hebben gezegd: jongens, we moeten naar Nederland. Ja. Kop, Litouwers, de auto's. Romeinen, huizen. Oh, vast. Vast. Ja, oké. Okay. Ja, we ben er klaar mee. Precies. Um, nou, deze week... Prinsjesdag, denk ik. Ja, Laten we het er, ja, gewoon ja. Even er niet in. onderuit. Het was de eerste Prinsjesdag van Willem-Alexander, hè? Ja, ja, ja. En, uh, ja. Hij heeft niks gedaan, ja. toch, geloof ik, wat iedereen zegt? Prima, ik heb nog zoveel, Heb je eens voorbereidingen meegekregen? Ik heb er iets van, uh, iets van gezien. Uh, uh, dat is een kort clipje van een minuut. Daar hebben ze Willem-Alexander... zijn ...voorbereidingen op uh, Prinsjesdag. Dat was van maandagavond. Van te kijken hoeveel werk er nog in gaat zitten. Van maandagavond is dit. En behalve de cijfers is er morgen op Prinsesdag natuurlijk ook veel ceremonie. En daar werd vanochtend al druk voor geoefend. Oké, okay, we beginnen even bij het begin. Uh, we beginnen maar gewoon met de opening en doen we even zoals je het zelf vindt. Lieve mensen, elke Mogol gaat nee, natuurlijk nee, bij. Het is de met de leden van de staten-generaal. En niet Mogol. Niet -Mogol. Leven staten-generaal. Nee, Leden, lang leven de Leden van de staat-generaal. Maakt niet uit. Mijn gevoelens als koning van het land zijn ook belangrijk. Zijn jullie Er zijn even... die zijn aan de proeven Hij lijkt het een robot. Rond rot maar op, maximaal. Dan wil ik vanmorgen niet zitten naast je hoor. Robot. Dat is lachend. Oké, okay, dat was het. Dus even... Het is niet uh, zoals je ook dat het niet niks is, weet je wel, om zoiets op te zetten. Ja, maar ik heb eigenlijk, even de mensen uit te leggen, ik. Voordat ik dit programma begon, dat weet jij ook. Ja. Ik had helemaal niks met die poppenkast, weet je wel. En eerlijk gezegd wist ik ook vrij weinig dan, dan dat ze een gouden koets hadden en dat dan Beatrix heel saai iets op ging lezen, weet je wel. Maar omdat ik nu presentator van net niet live ben, was ik verplicht. Voor mezelf, om dinsdag, om half één voor het schermpje te zitten. Joost, die stikt. niet. dood. Oh. Ik leef weer. Ik moest natuurlijk niet gebeuren <laughs> hier tijdens het uitzending. Ik beloof dat ik sterf buiten de uitzending. Dus ik offerde me op, ging zitten, een bakje koffie erbij. En ik ging kijken, want ik denk, dit is een uren durend spektakel. Maar je ging kijken waarschijnlijk wel met, met een, een, een beeld van, oh, het was verschrikkelijk. Of niet? Ja, ik denk van, broer, dit wordt wat. Maar... Hebben een record daarheen gepoept, hè? Ja, ik heb nog wel eventjes... Er was natuurlijk een hele mensenmassa, die was op de been daar in Den Haag. En dit was een clipje van ochtends, nog voordat het allemaal begon. Die zou ik ze dus even ingooien. De lekker warme voorbereidingen. Een beetje sfeerproeven. Hoe de mensen er allemaal over denken. Want ja, mensen wisten natuurlijk ook wel dat er gewoon echt... we gaan nou luisteren naar mensen die in de kerk geweest zijn. Of mensen die gewoon maar ergens... voordat het gebeurde. Voordat de hele stoet langskwam. Hebben ze mensen geïnterviewd wat ze dan verwachten van dat hele ding. Het kwam natuurlijk wel, uh, ja, de verwachting was natuurlijk wel dat er niet echt een beste troonredel nee, nee. hadden qua cijfers en zo. Dus daar gaan we gaan even naar luisteren. Helemaal klaar voor de koning? Helemaal klaar voor. Jazeker. Het is Prinsesdag en dus trekken de fans weer naar Den Haag. Dinsdagochtend hebben de eerste mensen zich al vroeg langs de route van de Gouden Koets genesteld. Naar verwachting verzamelen zich rond het middaguur duizenden mensen langs de route. Goed. Duizenden hè? Duizenden. We gaan vandaag lekker voor het eerst onze koning kijken. Ah, dan zie je dat de mensen. We willen gewoon altijd weer een spektakel. Van begint uiteindelijk meer. Je ziet zoveel meer. Je ziet zoveel meer, Joost. Als ik. ook niet staat zo meteen op Waarschijnlijk dus Van de binnenhoek. Als ik. Voor het eerst. Ik zie het dus ook zoveel meer zijn. Dus, uh, vandaar is het moeilijk. Ik wil natuurlijk wel zien dat hij langskomt. Ik wil zien dat hij langskomt. Ik uh, verwacht dat het natuurlijk niet echt positief nieuws zal zijn. Maar je kan ook allemaal naar beneden plaatsen. Ja, dat kan je niet doen. En, uh, ja, Zoals wij. Ik denk wel van, als heel scherf, gaat het heel slecht gaat, dan wil het alleen maar beter gaan. Juist. Dus, uh, ja, man. Dat is het. Even Eigenlijk moet je bewust moet je het allemaal slecht maken, want dan kun je daarna zo lekker beter. Ja, maar dit is het. Het... Ja, dit zijn dezelfde mensen, Mick, die, die, die, die al in de tijd van Juliana er al stonden met koekblikken. Ja, maar, maar, hemmen, nee. maar ik heb wel iets wat er heel op aansluit, Mick. Oh. Want uh, ja, zoals we net hoorden, hebben duizenden mensen uh, hebben we langs, de, langs de lijn. En uh, er staan natuurlijk ook wel een hoop werkers tussen. Hè? Dat is niet allemaal alleen maar, alleen maar feestvieren Want dit zijn, nou hebben ze een beetje de mensen gewaagd. Ja, lekker voor eerst naar de koning kijken. Waarom een karteelrist of zo? Ja, nou, dat is niet. In de scholen is er niks gebeurd. Oké, okay, daar. Ja. Het is niet uit te sluiten, mee. Dat is Samir Aandacht natuurlijk vrij. Ja, maar het nee. was. De, de, de politie. Uh, dat heb ik niet meegekregen dit hele gebeuren. Nou, ik heb de... me gefocust op het randgebeuren. Op een gegeven moment. Ik kreeg een beetje mee. De politie in, in, in Den Haag die was echt heel erg. Uh, uh, op zijn kievive. En die waren op zoek naar. Uh, ik weet niet of je die tank kent. Lone Woe. slechte molen. Die worden erin gooien dan? Dat kan het maar zeggen, hè. Uh, dat is deze. Wij denken alleen maar leuke dingen, maar. We zijn maar net begonnen toen er iets tegen de gouden poets werd gegooid. Oh. Duidelijk te horen. Ja, dat was uh, vorig jaar. We hebben met de liggen gegooid. even terug. Is hier iemand geweest die iets naar de gouden poets heeft gegooid? Uh, vermoedelijk een uh, vaccinelichthouder of zoiets. Oeh. Middels, uh, wordt het onder dus we door? gaan even terug naar de tijd, want dat zie je wat allemaal niet fout fouten fouten kan gaan. Die we daarvoor hebben. we op erom weer voor. Gaan naar uh, justitie-specialist van de NOS, Robert Bas. Robert, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het beleid van de politie? Hoe kunnen ze, willen ze zoiets voorkomen? Nou ja, 2,5 jaar geleden na het incident met Kasté uh, in Apeldoorn zijn ze een grote, Castell, rekening, zei zei zei zei. een De politie is in, uh, in een actie gekomen. Om zeg maar alle solistische dreigers of romantische kunnen ook in het wel. jaar te brengen. Het is toch 300 mensen van de stad. Het beschermen. Mensen zijn allemaal mensen met een, zeg maar een, een psychosociale uh, problematiek op de achtergrond. Een deel daarvan hebben ze geholpen richting de geestelijke gezondheidszorg. Die mensen krijgen gewoon pillen, zeg maar, krijgen gewoon pillen, uh, pillen. En, en Pillen? Weer de, nou ja, tussen de 10 en 20 wordt gezien als een heel groot risico. En daar, nou ja, daar zitten ze echt uh, letterlijk. Er zijn dus, dus 10 of 20 personen in Den Haag sowieso? Die een heel groot risico zijn en die met pillen niet meer onder controle te brengen zijn. Kijk, meer, meer. Ze hebben stuk... gezegd. Ze gaan hun pillen geven, toch, om ze rustig te houden? Ze hebben er een stuk of, uh, ik weet niet hoe ik het aan precies noemen, maar een stuk of honderd gekkies hebben ze in Den Haag rondlopen of in Nederland rondlopen van ze weten. hé, hey, die kunnen wel dus, uh... eens. Ik ken er wel een stuk of honderdduizend in de haag. Nee, het zijn wel honderd, honderd gevaarlijk. Zijn is het er allemaal niet juist? Nee, het zijn honderd gevaarlijk. En die, die hebben daarvan een risico dat ze alsnog uh, uh, aanstekertjes of, of uh, flippo's naar de koets gaan gooien. En om dat te voorkomen kun je die gewoon pillen geven. Ja. Die hebben die pillen en dat is het een makkelijke lamp. Ja. Maar dan blijven altijd nog 10 of 20 van die gekkies over. Die nemen die pillen niet? Ja, dan werken ja. ze niet Deze dagen. Hmm, wat betekent dat? Wat wordt dat ze er bovenop zitten? Volgden ze deze mensen dag en nacht? Nou, ja, uh, een aantal van deze mensen heeft gisteren een huisbezoek gekregen van de politie, uh, te horen gekregen Sorry. van u bent niet welkom in Den Haag. <laughs> um, in een aantal gevallen zullen ze voor de deur staan en, en het is ook al vaker voorgekomen bij dit soort mensen dat ze tijdens het evenement politiemensen in huis komen zitten om uit te voorkomen dat deze mensen afrezen. Dit dus is dit is wat vroeger in, in de Soviet-unie gebeurde. Ja. Dus dit jij doet niet is meer mee. Dat is dus wel gezellig, politieagent bij je op bezoek de hele dag. Liggen we wie jij bent. Ja, oh, en dan kan je ook met de politie gaan, een biertje bij. Ja, maar hebben we net zo'n zo saaie baffer hebben die daar de dag... Uh, ...merk, dat je, je wel, wat wel een kutprogramma wil kijken. Oh, dat is geen kutprogramma. Ja. Nou, dat was vroeger leuk met hem. Me. Zitten hier verder nog wat uh, boeiende dingen? Zeker. Nou, de dus schooier, die zit thuis, daar kunnen we wel van uitgaan. Nou, ik denk dat ze daar wel inderdaad letterlijk bovenop zitten om te voorkomen. bovenop. ja, dat zei ik, hè. Maar hij is niet de enige, dat zijn er nou ja, tussen de tien Zat en de 20. Ja, en dat is maar de vraag natuurlijk van of dat het allemaal gaat lukken. Want die zag maar dat was de man die in Apeldoorn met, met jou ging, Die was niet in zicht. Dus er is altijd een risico. Daarvoor zullen ook vandaag volgens langste route heel veel agenten in burger staan. Met ja, ook op, games, er met staan duizenden personen, mensen, Er kunnen wel allemaal agenten in burger zijn. Uh, uh, agenten die je niet herkent, als agenten die gewoon een hoedje op hebben, die met een verlachtje gestaan. Maar die niet op het moment dat de koets voorbij rijdt, naar de koets kijken, maar naar het publiek van kunnen we doen? Het is al een vergaande aanpak. Omdat er nog een paar jaar geleden een vaccin is gegooid. Dat niet he? maar het gaat om mensen die in feite, als ik het goed begrijp, nog niet zoveel gedaan hebben. Behalve zich misschien wat typisch geuit. Ja, nou dat is natuurlijk de, de vraag, de, de politie en de overheid gaan heel erg ver in dit ja, we ons ook zorgen gaan maken. Uh, maken we hebben dat gezien met de inhuldiging. Ik denk dat wij naar Den Haag ingekomen waren, mensen, uh, een soort van dat ze ergens zouden komen, terwijl ze nog niets hadden gedaan. Ja, nu wel, dat heeft dus volgend jaar in, moeten wij, wij daar staan, we met een zendertje. Want iemand die alleen maar als wij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 Ja. En dan dag. ja, het is natuurlijk historie, geschiedenis, traditie, is. misschien een beetje folklore. Trek dat dan echt mensen over... aan die kwaad Ja, Ja, nou, veel camera's zijn er natuurlijk, er zijn heel veel journalisten. Maar ook de Koninklijke Familie heeft, als het gaat om complotten, denken, is wat heel veel van deze mensen denken. Er ja, zijn al nou een, een hoop schoften daar, journalisten en Koninklijke Familie. Er wordt gewerkt wat aan een wereldregering. Dat er chemicaliën worden verspreid in ons ja, ja. eten en drinken en in de lucht om ons zeg maar niet weerbaar te maken. Uh, die mensen geloven ook allemaal vaak dat het koninklijk huis, de koninklijke familie, daar een rol in speelt. Nou, ja, ja. En daarom is de koninklijke volgende tijd doet belangrijk. dan? komen ze erbij, denk ik? zijn gewoon bergen in Nederland. Die denken dat het koningshuis misschien wel niet deugt. Ik zeg het je. Die zijn hè? Serieus? Ja. Ken jij mensen niet? Denken. Mensen denken. Uh, kijk ze, kijk ze, kijk ze. Uh, ja, ik ken het twee. Ik vind dat gewoon uh, niet kunnen. Joost en Mickey. Ken je die? Ja, ik geloof in het Koningshuis. Ik weet niet wat het met jou zit. Ja, ja ik, ik, ik, ik geloof in Willem. Ja. Ik geloof in Willy. Ik geloof ja. niet in het Koningshuis aan ja, zich. Nee, in Willi. Ik, ik denk dat Willi zijn boer is namelijk een beetje... Vorig jaar had ik er niks, maar met Bellatrix vond ik helemaal niks. Dat weet je ook, dat vond ja. ik echt helemaal niks. Ja. Ik zet hem er helemaal tegen af. Maar nu, uh, Willi hebben zitten. Willi is cool. Willi is ook cool. Ik denk dat Willi ook. Als je bij Willi een, een, een, <coughs> een, een uh, vaccinelichtje tegen de koets gooit... Dan denk je bij... Hey, hey Hou bij jou! <laughs> Zoiets ja, wat een onzin, joh. Maar goed, dan, dan komen we dus op principe. Waar, waar is altijd gezeifel en worden mensen maar zo opgepakt, platgespoten, pillen erin. Uh, lekker naar de koning kijken. Wat komt die koning nou precies doen? Nou, heb je de ja, tron dat, dat gedeelte heb ik ook geluisterd, maar dat vond ik echt zo ons ontboeiend. Het is heel erg onboeiend. Het is een troonreden, hij duurt 17 minuten. Ja, ik dacht dat het uren zou duren. Nee, 17 minuten heeft hij 225 minuten. ik heb er helemaal voor gezeten. Eruit gepest en hij is sneller als beter. Is goed geconcludeerd. Ja, ja, dat was wel duidelijk. <coughs> maar hij was me niet snel genoeg. Dus ik heb een compilatie gemaakt van de troonreden, uh, waarin ik, uh, hij, hij, hij duurt uh, 7 minuten. Hoe? Het is wel iets lang, maar de officiële duurt 10 minuten, 10 minuten weggeplut. Even kijken, als samen wordt het knal uit Als, knallend, als wordt knal ja, maar, maar... Mensen maar, moeten niet in je slaap vallen tijdens onze uitzending. Zeg maar dit. Leden van de Staten-Generaal. Sinds vijf jaar komt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. Werkloosheid stijgt. Het aantal van je cementen loopt op. Huizen worden minder waard. Pensioenen... Tel Dat het is op op het het nieuws. Druk. We gaan weer. Ik De koopkracht blijft achter.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 Zoals dus het dat niveau. niveau dat eerder dit jaar noemde. Een wijs niveau is dat, ik heb het nog gedacht. <laughs> Momenteel betalen alle Nederlanders samen. Zelfs bij de huidige lage rentestand. 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld. Wat, Wat denk je dat wij betalen? de schuld groeit en de rente stijgt. Ja, betalen we ze allemaal Ja, plus over de hypotheek en al die leningen. En ondertussen nog eens 4,5 miljard voor de ISF die we nou tussen ook nog hun leningen betalen, zeker. Zonder ingrijpen blijft het overheidsschot te hoog. De regering legt u daarom een extra maatregel voor van in totaal 6 miljard... Dat hebben hij zelf niet geschreven, hè? Nee, dat nee, is bekend, hè? He? schrijft de regering, Rutte. Ik moet zeggen, dat is niet winnen. Nee, hij schrijft Rutte. Of, of, of Rutte met, met nog een aantal mensen. In de gezondheidszorg. En, uh, en dat mag ik worden. Ja, ja, Dat ja, mag De, de van de zorg via de huisarts te verstrekken. En strikter te zijn met het geven van verzekerde zorg. Klinkt allemaal prachtig, hè? De regering zal een voorstel doen op het een kut. Het is allemaal kut. Is allemaal kut. En, als, je, als je het uit gaat hollen. In één de omslagen. De omslagen. Die wordt. De regering gaat voorzichtiger zijn met de zorg en, en alles. Uh, uh, je, je moet meer naar de huisarts, want je mag niet zo vaak naar het ziekenhuis in je verzekering. Dus wat die nou wil zeggen is, dat zeggen ze ja, dat gaan we, op die manier richten we alles beter in. Nee, op die manier hollen we alles verder uit. Om precies te zijn, je moet wel verdomd iets geks hebben. Wil je nog naar een specialist mogen? Anders moet je het zelf betalen. Dus precies als je geld hebt, dan kun je nog iedere ziekte laten behandelen. Maar als je afhankelijk bent van je ziektekostenverzekering... Hm. Het uh, was toch gewoon precies het beleid uh, samengevat in een paar zinnen ja. zou zeg. uh, uh, ik zeggen. Gewoon in het volle... Maar ik heb nog iets anders. Waarom het, waar, weet je waarom ik dit zo onboeiend vond allemaal? No. Omdat ik tegelijkertijd, of gisteren, zag ik uh, de nieuwe lijst van uh, Forbes. Uh, de 400 rijkste ja. Amerikanen. Ja, ja, ja. Nummer 1, Bill Gates, 72 miljard. Huh? Nummer 2, Warren Buffett, 62 miljard. Warren Buffett heeft over 2012 een netto winst gemaakt van 12 miljard. Ja. En ik hoorde in al die reports over Prinsjesdag... ...dat wij de afgelopen vijf jaar als Nederland 54 miljoen miljard meen ik, uh, al bezuinigd hebben. Waar hebben we er godverdomme over? Ja. Weet je wel, oh, daarom kan ik het niet nee, ik kan er zo slecht tegen. Als je de zulke kennis hebt, weet je wel. Oh, het is allemaal zo... Fuck je, ze willen ons allemaal kapot maken. Dat is wat ze doen. En ja, daarom vind ik het belangrijk om, om, om, om dit even te luisteren. weet je, uh, uh, en, en om... Daarbij uit te leggen waarop wat ze liegen, want ze zeggen ja, dat mooie bepaalt. woorden. Manipuleren, denk ik. Ik ben bang dat heel veel mensen het gewoon niet echt luisteren. Nee, dan moet ik blij zijn. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat hier in de regering precies hoe die hier je ja oké. Het enige keer in het jaar dat ze het vertellen, Deze, voor, dat is het zo'n mooie zin. Hè, ja, en dat het is. ja uh, een gekke hoedje, jeugd. Naarmate het gezin inkomen stijgt. De regering zal samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken... De regering is er een paar niet meer. ...nederlandse investeringsinstellingen oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen... ...aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie... ...schoolgebouwen, infrastructuur... ...om zo de economie te stimuleren. Hij zegt hier, de regering gaat een grote investeringsmaatschappij opzetten... ...waarmee uh, grote beleggers, grote investeerders... We hopen, hopen ze aan te trekken. Die, die, die kunnen investeren in de zorg. In het onderwijs. In de veiligheid. En, en nog iets. Om onze economie beter te laten draaien. Hmm. Daarmee zegt hij dus eigenlijk gewoon... Normaal de Jippe-Janneke taal. Dat we overgeleverd gaan worden aan, de, uh, aan het echt aan het grote geld. Dat niks meer uh, van onze regering is. Wat het namelijk van, van de overheid is. Dat is van jou en mij. Hè? Dat is van ons allemaal. Maar op het moment dat grote investeerders onze zorg gaan regelen... ...zijn we dus ook onmiddellijk afhankelijk van de, uh, of onze scholing... ...of onze uh, weet ik van wat, aan, hij zegt de vier dingen. Dan zijn we overgeleefd aan de grillen van die grote investeerders. Want wie be betaalt, bepaalt. En dus uh, ik weet niet wie, wie, wie volgend jaar onze zorg be bepaalt. Ik vind het niet zo heel erg veilig, iets eigenlijk. nee dat die grote investeringsmaatschappij... Ja, op ik zou jaar... graag een antwoord willen geven, maar... ...dit is voor mij allemaal abracadabra taal. Niet dat de mensen thuis denken van een proe. Is, ik, is, ik vind het allemaal. Dit is dat de zorg die we ja, hierin zegt hij dat de zorg die tot nog toe in ons, in ons handen was. Dus ook van jou waar je op mee mag beslissen en alles, noem maar op. In de tijd mee beslissen. Sinds wanneer mag ik mee beslissen. Dus het is toch altijd al. Ja, ja maar goed, maar het is in elk geval nog in onze handen. Maar het gaat nou, ze gaan het nou nog erger doen, ze gaan het nou in de investeringsmaatschappij flikkeren. En dan gaan de investeerders beslissen wat er gebeurt. Want waarom investeren investeerders mee? Maar ze het zo graag willen dat de zorg en Nederland goed. goed uh, we zijn uh, gewoon een failliet land, dat komt op neer. En ze doen er alles aan en om geld en centjes te verdienen. We worden in, in, in mooie pakketjes. Vorige verkoop. week hadden we het over Rostec, we hebben het over, over gasprom gehad, dus je wil niet weten wat ze allemaal aan doen. Ze verkopen man. alles, hè? Ze nu hun gas en, en nou, jij. De zorg en, en, en, en, en, en scholen. Verkopen, we worden verkoop alles. Stuit je Stel je het Zoveel mogelijk hm. het mensen aan het werk te houden en te krijgen. Stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Sorry, Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord. We gaan die noemen hoeveel banen werknemers erbij krijgen. en werknemers hiervoor met sectorplannen. Die zijn gericht op meer banen en stageplasie voor jongeren. Behoud van vakkrachten. Willem doe dit nooit meer de leiding van werk naar werk. Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid werkt de regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen om jongeren aan de slag te krijgen een kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Het onderwijs beoogt 3000 extra banen te creëren om jonge leraren aan het werk te helpen. 3000 extra banen voor jonge leraren? Waar dan? De Die zijn geen vacatures. zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ja, daarom zeg ik, en ik net al. Willy moet dit niet doen. Willy moet dit niet, Wille niet willen. Ik denk dat Willy de de de het niet weet. Willy begrijpt niet precies wat hij is. Hij creëert 15.000 nou, extra ook. banen. Dit zet jezelf toch zo veel lul, ja, man. Ja, natuurlijk. Eenvoudig en versneld. Weet je, hij, hij loopt nu dus als ik het, weet je wel, dingen van het kabinet, kabinet op te lezen, een kabinet wat nog over twee maanden niet meer is. Ja. En hij zet zichzelf zo lul, Willy. Willy doe dit niet. Willy luistert naar ons en, en doe gewoon je eigen toespraak. Zeg gewoon je wordt zo'n soortje hypocriet lul. Zoals hij begon, zoals hij, in zijn is voorbereid begon. Iedereen mag gewoon begrijpen wie we zullen moet worden. Zo ja. ja dat, maar dat, dat mag niet. Dat hij het oefenen deed, Ja. ja. Daar had hij moeten doen. Dit, dit is jezelf voor te te verlul zetten, Willy verder van door. We gaan toch wel verder. We ja, we doen. Doen. We even wel doen het We wel Ik doen. het Ja, maar dat is wel een goede boodschap. Mensen moeten die wel bijna gaan doen. Niemand denkt er bijna, dat is het hun probleem. eigen he. leven, het een je ja, en mensen luisteren niet. ...voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling, zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. Ja, in samenhang. Om dit te bereiken, decentraliseert de regering overheidstaken op drie gebieden.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 Op basis van de samen... jeugdzorg, nog dichterbij terechtgebracht. Er zit wel een verband in. In samenspraak met andere domeinen. Nog mensen, dus we gaan erbij. Onderwijs, veiligheid en sport. De tweede komt de regering in het komende parlementaire jaar met een voorstel om de langdurige zorg te Ik heb het al gehad in hiermee. Komt nou, er, er nog dan... met iets belangrijks? Dat is allemaal wel waar. Daar gaan we wel op, dat is een vrescijfer. Ja, weet je wat ik... Dit is weet je wat ik... Ja, maar kan jij nog troonreden van Beatrix herinneren? Nee, maar ik heb het nooit zo... Ook net zoals jij dat dus zei, voordat ik net die live begon te presenteren... Heb ik het nooit zo bewust naar geluisterd, weet je wel. Het is helemaal geen zak. Maar als je er naar luistert, het is wel, het wel... Er staat echt... Er luisteren... Ik noem maar eens... 3 uh, miljoen mensen naar die troon Ja. Maar daarvan luisteren er 299.000. Die luisteren niet meer. Die, die, die, die horen alleen maar... Die kijken lekker naar de koning. En die kijken naar de jurk van Maxima. Of nou, een troontje, wel hem op, en weet ik wat. Maar als je echt in die tekst luistert, en je gaat er zelf over nadenken, dan, dan gaan al die zinnen, iedere zin, zit die zinkeel, iedere zin is een smerigheid wat zie Maar als we later ooit gaan zeggen: ja, dat heb ik toch verteld, in de troonreden. Ja, Hebben we toch gezegd dat we gingen doen, in de troonreden? Hebben we toch gezegd dat de, de, de, de, de zorg uh, gedecentraliseerd wordt, en dat dat geprivatiseerd uh, pri wordt, en dat dat loskomt? Mm. En die mensen luisterden er niet naar. Ja, ik luister er ook uit, eerlijk gezegd. Niet naar. Dus ik wil hem wel verder uitdraaien hoor. Daarvoor. Ik wil uh, het dus allemaal nog wel anders uitdragen. De daarvoor explosief blijven stijgen. Die bedragen nu al 2200 euro per Nederlander per jaar. Lichtere vormen van langdurige zorg worden straks uitgevoerd door gemeenten. Beter kunnen beoordelen of een traplift of taxivergoeding noodzakelijk is. Waarom kan de gemeente dan beter? Vergoeding van huishoudelijk hulp blijft beschikbaar voor mensen. Wie kan mij uitleggen maar waarom, waarom uh, gemeenten werken? Beter kan uitleggen wie bezorg, een, een traplift krijgen of een taxi dan iemand anders. Het is gelul. En nee, geeft, dat dan weten ze wel, ook al De gemeentes hebben ook geen geld. Nee. Daarom is allemaal gelul. Om met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een baan. Met mij helpen? werkgevers en ja. overheid stellen zich samen voor 125.000 extra banen in 2026. Oh, is nog jaar dus dat, jaar ja. wordt. oh dat is nog te jaar okay. wachten. 30.000 extra banen. Plus 15.000 die ene, plus 3.000 leraren. zijn al uh, 55.000 extra banen in Met deze binnenlandse hervormingen bereidt de regering Nederland voor op de toekomst. Daarbij moet. Wegen Als je nog 10 minuten doorloopt, namelijk gaat hij alle werklozen de... in Nederland aan het werken. Aant zijn voor ontwikkelingen buiten onze landschijns. Het is De, de... open economie heeft ons veel verbracht, maar maakt ons land ook extra kwetsbaar in tijden van in Ja, dan ja, ja. ja. ja. ja, zal ik het zelf samenvatten. Wat ik namelijk nou straks gaat zeggen, is van over, de, over defensie. Hij gaat de mannen bedanken van Defensie, die uh, ...die zo dapper voor ons vechten in het buitenland... ...en die dit en dat... En, uh, ...belangrijk in de Defensie... ...Defensie is het afgelopen jaar... ...compleet uitgehold. ...Nederland heeft geen tanks meer... ...we hebben geloof ik nog 16 uh, F-16's... ...we hebben echt... Er, is, ...er werkt bijna niemand meer... ...er werkt nou nog 60.000, 62.000 man... ...bij de Defensie... Ja, er zijn nog en ...dat waren, weet ik voor hoeveel jaar geleden... ...waren dat er 266.000... Hmm. ...we hebben nou een leger... ...wat nog geen, nog geen, nog geen fractie is... Van, ...van wat, een klein legertje... we toen al hadden was... ...en... In die troonreden gaat hij de regering het leger bedanken voor de belangrijke taken die ze doen. Een dappere dit, nappere dat. Ik uh, kan Willy zegt zeggen, maar de regering uh, schrijft het, wat jij ook al zei. Uh, uh, dus de regering gaat aan de ene kant bezuinigen zijn Defensie helemaal kapot. Iedere soldaat die zit nou angstig op zijn stoel of hij zijn baan voor hem een, volgend voor jaar nog heeft. Ja. Oh, maar ze doen zoveel voor Defensie, meer, dus ze zijn zo dankbaar. Fuck you. En ook, uh, ze hebben nou de, de, de Joint Strike Fighter, dat zegt straks, ik weet niet, een clipje van. Dat was tijdens de, tijdens de troonreden, met dat de, de Joint Strike Fighter, definitief gekocht worden. Ze dachten, dat moeten we even achter ander nieuws doen, maar waardoor het niet zo heel erg opvalt. Maar dat, dat is ook wat het vertelt die Hennis Plasgaard. Die zegt dan, uh, ja, de, die Joint Strike Fighter we ook een beetje om te laten zien aan Defensie. aan nou, De soldaten. Dat zit er te doen. Ja. Mm, yeah. Dat zit er te doen, weet O, wat moeten wij naar een leger? En zeker niet, als jij een klein leger van dan vrouw. nou? wel ook man. Ik ook, ik doe hoef... ik het helemaal op. Maar als je een leger hebt, dan moet je een goed leger hebben. Die rust ook naar de Amerikanen. Als je een leger hebt, moet je een goed leger hebben. Voor mij heb ik geen leger. Hmm. Maar met, met dit, wat we nou hebben, een paar, een paar verkenners, die nog uh, op, op een fiets ergens naartoe mogen. Waardeloos. Ja, maar ja in de tweede wereldoorlog, een grote leger. Ik geen <coughs> ja. Ga oh, wel fietsen. <coughs> Ik heb wel het randgebeuren dus geluisterd en uh, Telegraaf TV, Nazi TV, geluisterd. Ja. En Telegraaf TV die deed een samenvatting van, uh, van de troontjesreden, wil ik zeggen. Tronreden wat allemaal uh, belangrijke zaken draait. Ja. Goedemiddag, dit is het Telegraaf TV Nieuws op Prinsjesdag. Eerder vanmiddag heeft koning Willem-Alexander de troonrede uitgesproken. Koninklijk heeft Pieter binnen. die blikt zo terug op deze historische gebeurtenis. En uh, Michou Bassoe, die vertelt welke hoedjes kunnen en welke zeker niet, met name die van Maxima. Wat vonden we daar nou eigenlijk van? Dat gaat En uh, we staan natuurlijk nog altijd hij is de in Den Haag. De balkonscène, uh, die zorgde voor groot enthousiasme bij het publiek. Maxima stond eerst met één hand, toen begon ik te schrijven. En toen ging ze met twee handen zo. Oh, hij Ja. Cool. <laughs> Ja, meer beelden van de balkon zijn er meteen niet bij ons. We hebben ja, maar niks over de inhoud, hè? Voor het eerst de koning die de troonreden in de riddersal uitspreekt. En voor het eerst ja, je... de koningin ik op de troon. Ja. Kortom, een historische middag vandaag. Onze verslaggever Koninkrijk Pieter klein Dit die wilde ik even laten horen, namelijk dat stukje wat nu komt. Ja. Daarna pleur ik hem uit. Dan moet jij eens, even, zonder dat je weet dat het eergisteren was, moet je naar deze man gaan luisteren, deze telegraaf, luisteren. En dan. Ik zat namelijk te denken, ik had er echt zo'n beeld mee van in de middeleeuwen namelijk. We luisteren zo. Ja. En dan kijken we welk jaartal erbij hoort. De is in Den Haag en vertelt hoe bijzonder het was. Rotterdam, De eerste troonrede van koning Willem-Alexander. De reacties hier in Den Haag zijn positief. De koning toen hij hier langs reed bij tijd de Witte op het plein in Den Haag lachte ontspannen. Het leek alsof hij zonder problemen aan een toespraak begon, waar hij zich niet druk op maakte. Nee, hij maakt ze niet druk op, maar hij ging die even ontspannen weer terug. Gejuich ging op, gezongen werpen, het is een en al feest hier in de naam. <lacht> ja, de, buiten zijn belachelijke manier van praten en stemmen, is het sowieso, is het al, als je niet zo weet dat het gisteren was, is het dan een clipje van minstens 25 jaar geleden, dan nog langer nog. Want uh, het is in een tijd dat, dat het heel goed ging met Nederland. Mm -hmm. Dat kan niet anders, want de koning rijdt ontspannender naartoe. Nee, maar terwijl hun gaat het alleen maar om de koning, het gaat ja. helemaal niet om de inhoud. De koning rijdt, ontspannen rijdt zo... ontspannender naartoe, hij rijdt nog naar terug het gaat en het nog... is alleen maar feest. Het gaat nog door over Jurk van Maxima die goud was en uh, oh man, een balkon staan met een aantal mensen. Het is... en, en dan zeggen ze helemaal aan het einde van de clip zeggen ze, oh ja, uh, Dijsselbloem heeft net ook het koffertje overhandigd. En dan is het afgelopen. Ik vind de enige randding wat we nog wel interessant vinden op een of andere manier ga ik altijd even naar kijken. Is naar nou Marjane Tieme, van de Partij van de Dieren. Want die heeft eerder zo'n statement. Want al die mogelijke al die luiden hebben die Sharon Dijksma, Dijks, maar dikker van de Partij van de Arbeid. Die, die, die heeft al, ik, denk dat ze, ik denk altijd dat ze een vaagertjespak aangetrokken heeft. Maar als je nou goed kijkt, is dat gewoon een gezicht. En uh, dan heeft ze altijd zo'n poffoetje erop. En dan heb je fleur ager van de PVV met een gek hoedje. Al die wijven met die gekke rare hoedjes. Maar Marjane Tieme, die heeft altijd wel eens schaaf. Dan komt ze weer met een grote matrozenpet. Dan komt dit jaar was ze als een soort, ja, het zag eruit als een cowboy. Maar wat ik begreep was dat ze uh, als een jager, die niet meer jager zou was, weet je wel. Had ze nee. een leren jasje aan, maar op de rug had ze zo'n uh, schietschijf en Met een vorstje ervoor. Zelf was een cowboy. En dat dan vind ik dat wel grappig. Kun je het er mee eens dat kun je het er niet mee eens zijn, maar die maakte het. Ja, ja. Maar al die andere wijven jongen, die allemaal echt zo'n bloedserieus. Een, een, een, een fucking duur hoedje op de kop. Mijn opa zei altijd. Als ik in een vlag op een stroontschip, het blijft een Dan Ik kan er een mooi vlaggetje op zetten. Ja, dat begrijpt bij Marianne team ook. Ja, maar ze maken wel iets moois van. Oh ja. Ze moeten er nou van nog iets Een statement maken. Kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. Van de luc Ze gebruikt iets. Ja, van de Luke. En volgens jaar is Albert trots, als metroos, dat ze hun kapiteinspak op. Wat is dan een statement? Ik zei, jij wil. Carnaval maken, Nee, stoppen van dieren. Ja. Als, je, als zij ook zo'n hoedje aantrekt, let niemand op hem, want het is een partij met twee, twee zeteltjes. Ja. Maar als zij iets speciaals doet, iedere camera is nou op haar gericht, omdat ze denken, hey mijn team, die heeft vast wel iets geks aan. Dus dan krijgt ze zendtijd. Oh, en, dan, en in die zendtijd zegt ze dat, dat ze vindt dat de bio-industrie uh, afgeschaft moet worden, en dat uh, dieren uh, niet meer zomaar uh, on, onverdoofd uh, de, de strot nemen mogen worden, weet je wel. Dat is niemand waar anders nooit op de TV En zij grijpt het wel goed aan. Ja. ...om door iets geks te doen, want de rest gaat allemaal proberen om er zo mooi mogelijk uit te zien. Maar dat lukt niet jongens, kom op. Nee, dat zie er allemaal hetzelfde uit. Ja, ja allemaal hetzelfde. Allemaal zo'n raar hoedje, raar jurkje. Nee, toch? dat is mooi. Waarom moet alle vrouwen een raar hoedje op z'n raar worden. Goed, tot zover denk ik Prinsjesdag. Ja, we hebben ook klaar. Een mogelijke ritueel is weer achter de rug. Deze week op maandag was er een uh, schietpartijtje in Washington. In Washington, ja, dat <tus> ja, is ik, ik Weet dat het niet van? Ja. Het wordt nu ook, is een oude, uh, het is uit, het uit het de, het de media. Was het een oude militair of ja. iets Het is uit de media met een reden. Ja. Ik hoorde het, een uh, schutter in, uh, wat dat ik, schutter in Washington. Er uh, was niet veel nieuws van ook. Ik zal even één clipje erin pleuren. De man die maandag een bloedbad aanrichtte op een marinebasis in het Amerikaanse Washington was een bekende van de politie. De 34-jarige Aaron Alexis was eerder opgepakt voor het illegaal gebruiken van een vuurwapen. Alexis was een voormalig reservist bij de Marine. Ja. Bij de schietpartij vielen 13 doden, inclusief de Schutter. Volgens vrienden had Alexis zich tot het boeddhisme bekeerd en was het zijn wens monnik te worden. Ze vinden het dan ook onbegrijpelijk wat er is gebeurd. All the time is with me, he's never showing sign of angry or, or, or, or aggressive or, or, you know, anything. You know, you know, I don't know. I mean, people well, He might be depressed. I mean, I don't know. It's crazy, I wouldn't think that. Someone like Darren would be, would, would do something like that. I, that's why, I, uh you know, you see this, how um, other people do the same thing, uh, and you're going, why would people do that? And then, this the closest <laughs> I've ever been to someone who, who, who did something like that. Het motief van zijn aanval is nog onduidelijk. Ja, daar ga je wel op achter binnenkort oh, ja. waarschijnlijk wel een uh, statement erbuiten gebracht. En dit zit een gegeven moment. Nee, hij is weer mislukt. Dus is weer uh, de zoveelste FBI-cycle. Meerdere agenda's, waarschijnlijk weer, het gaat over wapens, want hij, hij was een civilian met een wapen die... Ja, zelfde zou als toen, toen je ja, een paar ja. maanden geleden die zwarte... Uh, ja, ik hoorde dat. Zegt, die, uh... En meteen na het nieuws hadden ze al meteen een naam, hadden ze. Uh, weet je wel? En uh, meteen MK Ultra. Meteen in mijn hoofd. Twee seconden nieuwsbericht gehoord, dat was nog ineens deze. Deze kwam later. Dit bevestigde mijn uh, idee van MK Ultra. Uh, want dat gebeurt altijd. Iemand waarvan ze zeggen, zijn vrienden zeggen... Wow, uh, dat had ik nooit verwacht. Dit oh. is not like Aaron. Hij uh, werd boeddhist. No. Ik heb er nooit iets aan gehad over zeggen. Het is dus Ultra, helemaal overheen geschreven. Over, totaal eroverheen, ja. Alles. En, het programma en de ex-iemand ex, was... die daar gewerkt heeft. Mind, MK Ultra is namelijk mind-control dingen. Ja. Uh, en die worden dan in een keer ingezet. Dat is elke het keer hetzelfde MKUltra is verhaal dat is de CIA. Het is elke keer hetzelfde als, als er een grote schietpartij hier ergens in de buurt komt. Dan hebben ze niet binnen 2-3 uur hebben ze via op een bordje de naam en... en, en en waar hij echt weg is. uit MK Ultra is. Want dat, dat is misschien voor mensen wel interessant. Ja, dat is iets wat, wat in, voornamelijk in, bij de Marine gebeurt. Door de CIA is dat ingesteld, ook? Een programma waar, waardoor mensen gebrainwashed werden en bepaalde ja. opdrachten meekregen. Onderbewuste. On, ja. Ja. ja, een soort uh, assessing. Je kan zo'n moordenaar worden. Ja, en ook, uh, super, worden. Mensen moeten maar zoeken naar MK MKUltra Soldiers. Dan kun je genoeg informatie vinden. Ja. Het zijn gewoon mensen die gewoon uh, ja, via mind control dingen inderdaad. Een keer getriggerd worden om een bepaalde opdracht uit Om dit uit te voeren. Ja. En dan zit er een agenda achter. En wat is, ja, die agenda is wel duidelijk in de, in de Verenigde Staten uh, de laatste jaren: Is dat, dat, ze, niet, uh, dat ze de wapens uh, willen afnemen. Ja. En er zullen waarschijnlijk nog wel meer dingen bij, bij zitten. Maar um, er gingen wat aantal dingen mis, zeg maar. Bij, de, bij dit verhaal, zoals ze Ik had ook nog een clipje dat hij ook nog. Uh, de daden van een andere schietpartij. Washington in de VS had psychische problemen. Hij was paranoïde, hoorde stemmen in zijn hoofd, zeggen Amerikaanse media. De man schoot gisteren twaalf mensen dood op een marinebasis. Daarna werd hij zelf gedood. De man is eerder wegens wangedrag ontslagen Als medewerker van een computerfirma had hij toch weer toegang tot het terrein. Maar, Joost, om het even af te sluiten. Nee, hij komt in de links. BBC die website. De website gisteren. De kop is Navy Yard. SWAT teams stood down at mass shooting scene. Ja, ik zal het even uitleggen. Ik zal het in de showlinks doen. Ja. Wat op neerkomt, um, het gebeurde in Washington. Ja. En je hebt uh, de Navy Yard, dat is dus een marine gedeelte. En, en die heeft natuurlijk zijn eigen security dingen. Bla bla bla bla. Wat er gebeurt is, is dat je hebt daar vlakbij, in de, daarnaast. Heb je Congres. Het Congres zitten. Ja. Het Congres en uh, andere dingen. Ja, het de... congres is nog helemaal geëvacueerd, of iets? Nee, uh, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de Congres die heeft, um, en die andere dingen die erbij horen van de van de uh, regering. Ja, die hebben een uh, speciale police, uh, team, ja. team. Swat teams. Om daar uh, heel kordaat uh, en snel meteen in te grijpen als er natuurlijk iets gebeurt. Ja. Dat heet de capital Police. heet Dat ja. Dat is een aparte politieteam, speciaal voor uh, congres, uh, weet ik veel, Witte Huis, noem het dan maar ja. op. Dat team uh, was toen dit gebeurde, er ging om kwart over negen, ging er een sign af. Uh, active shooting noemen ze dat, Active shooting in de Navy Yard. Dat is het noodzijn van. Me. Ja, en dat team, dat hoorde dat, en die waren dus uh, toevallig vlakbij de Navy Yard. En die hadden zoiets, want normaal hebben ze allemaal een eigen dingetje. Maar ze hebben ook in hun reglementen staan, van uh, uh, hoor je iets uh, en ben je in de buurt of kan je ingrijpen? Gaan. Gaan. Dus dat team, dat waren vier mensen, zo'n swap een SWAT team, uh, nou, dat, dat zijn echt high-tech uh, bewapende gasten. Ja. Uh, die kunnen, ja, nou ja, je kan je wel iets Zwarze. voorstellen. Ja, SWAT team. Ja, SWAT team. Heel alle erg. Alle middelen om het door te worden. Ja, de best of de best. Dat zijn elite soldaten, weet je wel, als er echt iets gebeurt. Die gasten, die zijn meteen, uh, die waren geloof ik uh, tien minuten nadat de uh, melding, dus een paar minuten nadat hun het gehoord hadden, waren ze daar, yeah. bij de poort en toen heeft een uh, su supervisor, superior van hun, die heeft, hebben ze gebeld van hé, hey, we zijn daar in de buurt, zus en zus, uh, we willen kunnen helpen. En toen is gezegd, uh, stand down guys, please stand down. Ze mochten, er niet, ze mochten niet naar binnen en in dit soort BBC dingetjes zat dat beschreven. Er zijn verschillende getuigen... uit dat team... Uit de, vooral de uh, Capitol Police... Yeah. dingetje. Uh, officers die zeggen van ja... waarom Waarom is dit gebeurd? Want als wij naar binnen hadden mogen gaan toen... Uh, was dit niet gebeurd. Want om tien uur pas... Dus zeg maar veertig minuten later... Yeah. dan dat, dat team daar stond... hebben ze die Aaron... Uh, Alexis neergeknald. Niet door dat team, maar door een, een ander politie... wat... Speciaal erheen moest. En uh, weet je wel. We goed. Heel goed het filmscript was dus dat er, dat, dat, dat er een politieteam heen moest, weet je wel. Terwijl er een zwart uh, team klaar, stonden, klaar stond maar die stonden en, stonden en toevallig klaar. dit gehoord hadden. Nee, hebben ze in het script niet rekening mee gehouden, want dat er normaal uh, aparte eilandjes zijn met eigen politie, eigen dingetjes. Weet je wel, de, de marine heeft zijn eigen ding. Ja. En dit waren gasten van de, de capital van de Congress. En die waren toevallig in de buurt. En die hadden zoiets van: oké, okay, let's do this. Ja. Right. Maar die mochten niet. Uh, maar om een uh, lang verhaal kort te houden, mensen moeten maar even het BBC artikel lezen. Ja. Dat was van gisteren, van woensdag. En ik denk dat daarom dat we weinig meer hierover horen. Want dat dit wel heel duidelijk is van... Kijk, dit report spreekt niet van uh, waar wij ja. over spreken. Maar die zeggen wel van, wat is dit? Die vragen het nou ze kan af. Heeft. En de BBC is toch... Nee, ze. Ja. dat is wel een heel grote uh, jongen. Ja, precies. Dus dat... Uh... Dus ik ben benieuwd wat we daar nog van horen of dat het gewoon even. Ik denk, doodverweven wordt. Ja, langzaam of ofzo. Maar dat is wel twaalf doden. Ja. En de schutters zelf. Altijd de schutters zelf hebben, en Ultra, altijd schutter. zo is zogezegd, anders gaat ik praten, want ik kan ze niet Juist. Als kijk, net zo anders ik dat hij zo in die auto zit. en vaak ook als je bij die We hadden meer van die schutters die als ze dan gefotografeerd worden, echt zo'n waanzinnige blik in de kop hebben. En dan geloof ik best dat je gek moet zijn om te schieten. Dus kunnen mensen zeggen, ja, waarom is het dood, dat is wel eens gek. Nee, kijk maar eens naar, naar mugshots van, uh, van moordenaars die politici of uh, uh, overheidsdingen en wat dan ook uh, neerschieten. Zoals toen met die, die, dat congreslid van Amerika wat neergevraagd werd door de oog, die bijna dood was. Uh, Gabriel Clifford. Gabriel G Clifford. G Gifford, Gifford, of Gifford, of Gifford. Gifford. of zo, ja. ja. Die, die, die, die, die, uh, die moordenaar, toen hij in die auto zat, was op kale keel en ja. echt met, met een, een blik door, uit een horror film, je zo gek. Ja. Het is gewoon een hypnose die denk ik uitwerkt. Ja. ja. Ik ga ga daar maar eens nakijken als je thuis in. Ja Zing en ik maar ben toch maar van die ja. grote, grote, grote, grote zaken op. Ja. Met, met schutten of wat dan ook en dan, en dan de foto van de daders. Ja, net het Net die. Um, het liefst direct nadat ze uh, gearresteerd zijn dat, dat ze... dichter bij huis die groezen in. Waar was het? Delft, Leiden, die Tristan. Ja. Waar was dat? Tristan van de Vries was in. Uh, ja. De, Ergens in Zuid-Holland. Ja. Tristan van de Vlas, van de Vlus, die in het winkelcentrum maakt. Tristan ja. Schietpartij. Ja, en, in, in het winkelcentrum die jij maar. Ja, neem maar ja. ja, in hetzelfde blik, hetzelfde ja. verhaal, MK ultra. Ja. Oké, okay, dan hebben we nog wat dingetjes. Zullen we Syrië even pakken? Of het, uh... Ja, dan denk ik even, even tussen, voor Syrië gaan we even aan ons eigen leger, dat dus is maar kort. Ja. Maar is, uh, het, is, het is van vorige week, maar het viel deze week pas op. Vorige week is er we een rechtszaak geweest. ...tegen de Nederlandse staat... ...door weduwe uh, uh, uit Sybrennitje. En die hadden Nederland aangeklaagd... ...om ze zeggen, joh, dat het feit dat onze man dood is... ...dat is gewoon jullie schuld, denk je wel. Hm. En de rechter in Nederland heeft nou gezegd... ...ja, inderdaad, dat was onze schuld. Nou is uh, dit een nieuwsberichtje... ...waarin Mark Rutte om een reactie gevraagd wordt. En op zich is dat Rutte die... ...die wou al, wat, dat is niet eens zo heel interessant. Maar daarna, dan gaat de... de, de ...verslaggever... Die ...gaat het boertje samenvatten. En dan moet je vooral op zijn eindconclusie hebben.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 Dat gaan we echt bestuderen. Ja, voorzichtig en nogal terughoudend de reactie van ja, ons premier. En kan je dat verklaren? Ja, je, je zou natuurlijk denken van er zijn drie moslimmannen uh, overleden destijds. Die aan onze zorg waren toevertrouwd. Van ja, waarom doe je daar nu zo moeilijk over? Ja, ja, ja. Maar het Nederlands kabinet heeft wel een ander perspectief. Ja, die denk ik, ja, wij waren daar in, in het voormalig Joegoslavië om te helpen. We deden mee aan een VN-missie. Uh, je komt daar om te helpen. Ja, en dan, dan, toen is het misgegaan. Dat is allemaal heel vervelend.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 dus Nederland die gaat zogenaamd met een grote back in de laatste jaren in al die oorlogen doen we mee hè? als grote, als voor de veiligheid en en, dat. en alles. Maar uh, als we nou helemaal merken dat we geld moeten gaan betalen als we per ongeluk uh, mensen die aan onze zorg toevertrouwd zijn, laten barsten en uh, laten sterven. Ja, daar, is, daar zit het niet maar... dan, dan is er redelijk redelijke kans dan doen we het binnenkort niet meer hoor, wel... het is niet uh, helemaal vrijblijvend, het is onze hulp. Ja, maar ik had het ook niet gedaan als kundig was. Ik Want nee, dit is. Niet... Die jongens, die jongens hebben gelijk. Die jongens hebben gelijk. Nee, de regering ook. Wat dan? Ik ben met je eens, maar je moet er dan niet aan meedoen. Want dit was niet, uh, op, dit was niet uh, Nederland die beslist dat die mannen dat terug. Ze zijn erbij gedaan, ben ik mee. Maar... Nee, ze zijn van hoge ruiten zijn ze uh, door NAVO. Uh, die ze door je moet NAVO aanklagen hiervoor. Maar, uh, op het moment Nederlandse het... soldaten, weet je waarom die allemaal zo doorgedraaid zijn? Al die gasten die het Sabrina zetten ja, ze, Die zijn doorgedraaid omdat ze niet mochten ingrijpen. Ze mochten niet in, En dit helemaal. soort dingen. En maar, dan krijg ik nu Nederland de schuld. Ja, oké, okay, je maar, moet niet meedoen aan de oorlog. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat was de regering. Maar dit was de flikkerige Bill Clinton ja, zaak. Maar de regering, juist in die tijd ook, hè, met Joris Voorhoef als minister van Defensie... en uh, uh, uh, uh, Kok als uh, minister-president. We zijn nu heel veel jaren verder en we handelen die zaak nou af. Met een regering die nu zit... Ja, ja, en die die, die, die... zak hebben ze geen zak meer te maken. Nee, maar ze dragen wel de verantwoordelijkheid. Als jij je, als je een regering bent, draag je de verantwoordelijkheid van je voorgangers. Mm. En dan vind ik als de minister-president dan duidelijk laat blijken... van ja, als ons dingen gaat kosten, dan doen we het allemaal niet meer. Ik vond het een beetje een rare. Ja, uh... maar is dat niet hoe ze de spin die ze daar geven? Ja, dat kan de spin. Daarom zei ik aan het begin: je moet luisteren naar, naar de uitleg van die, van die berichtje. Het gaat niet om wie de schuld is. Het gaat om het berichtje wat naar buiten komt afgelopen week. Waarin mm. duidelijk de zwongen gezet van. Uh, uh, uh, ...ja, het is allemaal wel leuk, maar hier zijn we nu te wachten op de gezeiken achteraf, weet je wel. Uh, Terwijl dan, als je, als je, ook als je als Nederland nu naar een oorloggebied gaat... ...dan uh, er, er, moet je daar wel ook verantwoordelijkheden voor dragen. En als we die verantwoordelijkheden twintig jaar later naar een onderzoek zeggen van... ...ja, de gezeik zijn we niet te wachten. Die tendens, uh, wie die tendens inzet, maar het clipje heeft die tendens. Oh, ik snap het wel, want ik, weet, ik, ik heb daar de laatste tijd veel over gehoord in interviews. Of in, in, in, in echte klokkenluider-testenmoningen. Uh, ja, hebben we daar geen misverstanden verstaan? Dat ik, dat ik, die, die met, uh, uh, is zo bijna niet, ja, ik ga maar iets nemen, maar die hebben daar, verschrikkelijk is daar geweest, ja. die wisten ook wat er gebeurde en die, die, die, die, die moeten daar nou slag mee slapen, terwijl ze niet, niet, niet zelf, ze konden niet anders. Ja, maar ze handelden wel in, in opdracht, dat was NAVO over ja, maar, ik, ik, volgens mij was het geen eens VN wat ze hier zeggen, was het gewoon NAVO, dat vind ik raar, want VN heeft toen volgens mij helemaal niet goed gekeken. Ze, ze hebben tanks van Noorwegen, die waren ergens in de buurt en die kwamen niet. Die mochten niet komen ja, het en al. is een aanval toch? We zijn zijn we was zijn helemaal niet eens met deze aanval. Ja, is gewoon niet eerst onder de Ja, later? Nee, blauwe helmen. wij hadden blauwe helmpjes op toen we daar in het Soberekeer Oké. Okay. Maar okay. ja. bedoel de tendens, Ik heb het Ja. Alsof een regering boven, uh, boven de wet staat en zegt van ja, uh, je moet je bezuur achteraf. Nee, van die, die mensen die daar in, in, in het uh, uh, zitten, en dan kunnen ze wel de verkeerde aanklagen misschien, maar die zijn nog steeds wel een familielicht gedaan. Ja. Snap je? Daar ja. moet je meer rekening mee houden. Ja. dat ja, weet ik niet. Want dan zitten we in Syrië. En dan gaat hetzelfde zijn. Oh, overal. Overal gebeurt het. Ja. Ik snap, ik snap het standpunt. Hoe, hoe ziek je het ook kan vinden. Ja, maar maar ik snap is het standpunt. Een oorlog. Ja. Ik snap het standpunt vanuit hun plaatje. Je moet gewoon geen oorlog voeren. Klaar. Nee, dat is 100%. Dit krijg je. Ja. 100%. Maar dan vind ik wel een, een, een, een trots land. We dan moet dan moment ook zeggen: van nou ja, we gaan dit netjes oplossen. Ja, nou ja. Dan gaan we over naar Syrië, naar de volgende crap. De volgende slachtoffer. Dat is wel interessant. Het Verenigde Naties onderzoek is nou uh, uit, hè? Ja, ik heb uh, het uitgebreid. Uh, dat is echt zo overtuigend, schijnbaar. Ja. Daar uh, kom je, uh, je onder uit, die associatiesmeeper. Er is al veel gespeculeerd en gezegd over het onderzoek van de vn wapeninspecteurs over de vraag of er gifgas is gebruikt in Syrië. Het antwoord kwam vandaag. Ja, er is inderdaad gifgas gebruikt. Sarin gas. Wie het heeft gebruikt is niet onderzocht, maar toch staat voor veel landen vast dat het regime van Assad verantwoordelijk is. En dus houden de Verenigde Staten en zijn bondgenoten de druk hoog. Hoofdinspecteur Selström heeft het rapport vanmiddag aangeboden aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, het ging een beetje mis, omdat fotografen de nee, tekst van het rapport konden vastleggen. Formeel had de Veiligheidsraad het eerst moeten lezen, maar die wordt nu <lacht> In Het rapport van de instructeur staat niet dat het verantwoordelijk is voor geogasaanvallen. Ja, maar niet met de landen bevonden het regime van president Assad verantwoordelijk. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië willen Assad onder druk houden met militaire twijfie. Zodat de chemische wapens zo ook echt vernietigd worden. If Assad fails to comply with the terms of this framework, make no mistake, uh, we, are, uh, all we are, are all agreed. En dat includes Russia. It includes Russia, there will be consequences. die gevolgen precies zijn, daar gaat de VN-veiligheidsraad zich nu over buigen. Pinocchio en, was geweest hè, als Kerry uh, Pinocchio was geweest, had hij zo'n lange, lange neus op de watermoeder in zijn hoofd gehad. Had hij dan Amerikaanse van de zaal kunnen raken, ja. Ja, dat was je echt een uh, Wie ja. die. hem ook een leugdrijd heeft, Poedem trouwens, in ieder geval. <laughs> Daar heb ik een clipje van gevonden. Er is uh, een clipje van Nieuwsuur. En. Zo deze? Ja. Eerst hoor je die presentatrice, die hoor je, hoor je wat vertellen. En daarachteraan heb ik geplakt een stukje dat ik daarna heb gevonden op Russia Today. Waarin. Uh, uh, Putin Nieuwsuur even. En iedereen doet les is Altijd lekker. Iedereen kan zich de schokkende beelden van de gifgasaanval in Damascus van ruim een maand geleden herinneren. Hmm. Het bracht president Assad in het nauw en het leek even uit te draaien op een internationale crisis. Inmiddels is via diplomatieke weg de ergste brand geblust. Denk Vandaag kwamen ja. de vn wapeninspecteurs eindelijk met hun... Wat denken ze het, echt, het, ja. het gifgas Sarin is gebruikt, afgeschoten met Russische raketten vanuit een door Assad troepen gedomineerde wijk. <laughs> die raketten, nou Poetin. die hebben we op Um, uh, basically, uh, the president has also uh, been saying that uh, the whole Talk about a possible military intervention uh, in Syria began after uh, alleged chemical attacks took place. Now that they've been confirmed by the UN experts, it still hasn't been determined which side actually uh, used these weapons. That's yeah, well, still we... yet to be found out. And uh, while the president Have commented on that situation yeah, as well, saying about. it's too early to make any conclusions. Mm -hmm. We are always talking about the responsibility of President Assad, if he had used the chemical weapons. But what if the rebels did it? What are we going to do with them? We have every reason to believe that it was a provocation, a smart provocation, of course, but the technique was very simple. They used an old Soviet missile, which is no longer in service with the Syrian army. The key thing is that the missile carried the label made in the USSR. <laughs> No, Putem, no longer in the news. Ja. No longer in Poetin zegt. <laughs> uh, uh, ik zal het in het Nederlands ook vertalen. Poetin zegt. Uh, er wordt nog steeds gepraat over, over Assad. Dat Assad het gedaan heeft, maar dat weten we nog niet. Hij zegt, we weten dat er chemische wapens gebruikt zijn. Ja. Maar we gaan er altijd vanuit dat Assad dat heeft gedaan, zegt hij. En wat de consequenties moeten zijn. Ja. Hij zegt, maar wat gaan de consequenties zijn als de rebellen het zijn? Ja. Want uh, uh, hij, zegt, hij zegt het kan ook een uh, uitlokking zijn. Een provocatie, een uitlokking om. ...andere landen dat land in te krijgen. Hij zegt, er wordt een, een, er is geschoten met een Russische raket, een oude ja, Sovjet-raket. weet je wat het raar is? Die, die niet meer in dienst is, die het leger van Assad niet gebruikt. Hij ja. zegt maar, hij zegt, het belangrijkste was natuurlijk... ...dat er mede in de USSR in staat, dat die gemaakt wordt in, in, in Rusland. Ja, precies. En wat bedoelt u ermee? Even vertalen, even met mensen thuis? Wat bedoelt u mee dat, dat, dat de, de kwariën pief uh, richting, richting ja, uh, Rusland gaat? Ja. Rusland is een slechte, uh, in Amerika is Rusland nog altijd slecht. In Nederland wordt Rusland steeds beter, maar. Nou, ik ben eigenlijk wat je vertelt van het uh, hele bericht. Ja. Uh, want um, Assad heeft een interview gegeven met Fox. Ja, ja. Ik stuur nog van En uh, dat was dinsdagavond uitgezonden. Of opgenomen. Ja. Sorry. En die is... Charlie Rose. Uh... Nee, nee, nee. nee dat was vorige week als PBS. Oh. Dit is, ik weet oh, niet hoe ze Dit zijn twee, uh, twee mensen van Fox. Ik weet het ook niet hoe ze het doet er ook niet toe wel twee van de echte reptilians van Fox die even goed, goed vragen ja, denk, ja. denk ik kunnen stellen. Ja, staat even weer een vuur aan de schermen. Ja, en je hoorde op het nos kanaal hoorde je dat Assad had gezegd, uh, nog steeds beweert dat hij er niet achter zit. Ja, dat is een beetje raar wat ik dan hoor. En ik hoorde dan twee zinnetjes of zo hoorde, die hoorde je van Assad dat ik dacht van, oké. Okay. Uh, en toen zei hij ze erbij. Hij heeft een uur lang of hij heeft een interview gegeven. Uh, toen ging ik dus wat mensen eigenlijk allemaal moeten doen als ze de tijd ervoor hebben. De interview is op YouTube. Naar YouTube tikte in Fox Assad die vandaag geplaatst. En ik kwam op de full interview van 60 minuten uit. 60 minuten hebben nou, ze... Maar er het twee zinnetjes quote in het. In het En verder hoorde je geen fuck over. Uh, eigenlijk is het echt de moeite waard om het helemaal te gaan luisteren. Maar ik heb zeg maar tot ruim 10 minuten. Ja. Heb ik twee stukken eruit geknipt waar Assad hele rake dingen zegt. Uh, en eigenlijk, het is eigenlijk te mooi, we moeten hem gewoon af en toe pauzeren. Gewoon. Ja, dat is gewoon leuk. En, want het legt nogal wat dingen uit en hij geeft ook nog wat informatie, die wij eigenlijk wij bij Net niet Live al wisten, ja. maar die je nooit in het nieuws hoort. En hij, geeft, hij doet ook aan lesjes logisch nadenken en uitleggen van dingen. You have to to the and the with There's us. a lot of breaking news in this region right now. And that's the just released UN report on the chemical weapon attack last month in the outskirts of Damascus right now, uh, according to this report. And this is the report you said you were waiting for. You said you didn't want to hear the US. You didn't want to hear UK. You didn't want to hear France. You want the UN to speak. And they have spoken and they have said, and I quote, there is clear and convincing evidence that the nerve gas sarin Has been used, and they base this on environmental, chemical, medical samples. They say the killing happened on a relatively large scale. That killing included children. Do you agree yeah, you with this it. assessment? Uh, they have the samples, and uh, they are supposed to be objective. We uh, we didn't have any uh, formal uh, report. Uh, but the, the question, if I agree about the use of sarin gas... Now, do you agree with the assessment that a chemical weapon attack occurred on the outskirts of Damascus on August 21st? That the information that we have, but if information is different from evidence. It's different? Yeah, So you, you disagree with the UN report? No, no, I don't disagree. You have to wait till you have evidence. You can agree and disagree when you have the evidence. They have the evidence. They've interviewed uh, 40, 50 no, but people on the so loyal. Yeah, we have to discuss Hare the evidence giving. with them. They have, we have to discuss it with them, because they are going back. They haven't finished their mission yeah, They are going back, and we have to discuss it with them. We have to see the details. But we cannot disagree without having the opposite evidence. Dus niemand zei dat het niet gebruikt is, want in maart hebben we de the, the delegatie naar Syrië want de Saringa's gebruikt used in maart. We hadden there. Even een heel belangrijk rode draad door dit stukje heen. In maart van dit jaar heeft de Assad-regering de VN al gevraagd van hé, hey, kom even hier checken, want de, rebels, de rebellen gebruiken En Dat schijnt hij dus nog vaker gedaan te hebben en ze hebben daar nooit op... Uh... En interessant dat hij zegt, want ze vragen hem dus van uh, ontkende, bekent u, kent u dit? Ik heb het ook gehoord dat het gebeurde van iedereen. Ja. maar ik heb nog geen bewijs zien. Ja. Heb jij bewijs gezien? Ja. Ik heb geen bewijs gezien. Nee, precies. Niemand heeft bewijs gezien. Ja, maar hij heeft later wel bewijs. Evidence that it was used in March. And we'll get into that in a second, I want so, to ask you. When that. I talk as official, I can talk about the evidence that they have. Okay, but, but they put out a 38-page report. I mean, it's been posted since yesterday, I don't know so whether it. you've had a no, no, to look it. at it. We have, to, we have to look at it, we have to discuss it before saying uh, whether, whether they are we correct or not. Yes, yeah, okay. it's, it's only yesterday evening. Let's let's go hypothetical then. UN Secretary General Banking has said that this is in fact a war crime, that it is despicable, that it is a grave violation of international law. If say. that <laughs> event happened as they are saying it did happen, would it be despicable? Would it be a violation of international law? That's self evident, of course. Self evident. Of course. That's self evident. It is It is, it's a crime because I'm sure you have seen the videos that we have seen of the yeah, of the child, yeah, yeah, but no one gagging has, on the, ground the, ground of the people. no people one has verified on the, the, the the credibility of the videos and the pictures. <laughs> no. no one verified. Right, well. The only verified things are the samples that the delegation go took samples of blood and other things from the soil. Ja, die waren inderdaad die video's die een eerder online stonden dan dat ze geplaatst hadden. Ja. Dan dat ze er gebeurd waren. En daarna zijn er ook nog foto's uitgekomen die ook helemaal nergens over gingen. En uh, allerlei rare dvd'tjes die ze in het congres in Amerika verspijt hebben van de uh, nieuwe beelden. Uh, ja, dat vond je uh, uh, dat van vorige week af en toe Feinstein, ja. Je vertelde Ja, dat zei ik ja, tegen jou buiten de uitzending. Feinstein nee dat, ja. ja. A report on videos if it's, it's not verified, but they are basing it on the blood samples, especially as we live in a world of forgery for the last two years and a half regarding the development of forgery on the internet. Now, there's a, a last key element to this UN report, and while the UN inspectors did not lay blame that is, they did not mm -hmm. place culpability for the attack, there are many experts interpreting this report, some that I've spoken to in the last 12 hours, that frankly say this attack. ...looks firmly like an attack coming from your government, from the Syrian government. Mm -hmm. They point to a few things. They say it was a large amount of gas, sarin gas. Maybe as much as a ton. The rebels could not have had that. Mm -hmm. They say the type of rocket, an M-14 mm -hmm. artillery, a 330 millimeter. M-14 artillery. And op het Nederlands in ieder geval we net... Dat was een Sovjet-raket. Dat was een Russisch maar een Sovjet-raket. En vorige week hebben we al gemaakt dat de enige enige land wat aan Assad levert is uh, Rusland, ja. ondertussen heb ik wat meer uh, onderzoek gedaan, het schijnt ook China uh, wapens te leveren, maar zowel China als Rusland die leveren geen M14 nee. Ra raketlangen, ik heb dat opgezocht op Wikipedia, dat is een Amerikaanse lijn van wapens Zoals... dus dat snap ik daar, daar zei ik net van, ik snap het even niet helemaal, dit Poetin van al ja, Putin. Dat, dat bericht was van vandaag ja, maar dit, is dus de ding. dit is wel interessant hoor voor de mensen, dit is ja. echt ik heb het even tot comes used by the rebels before that they needed large vehicles to send these rockets up the rebels don't have that and maybe most importantly they point to the trajectory of the rockets they say that they were able to trace the rockets back from the impact point to where they came from and in two different occasions, this is according to the UN they say that the start point was Quezon mountain the headquarters of the republican guard nou komt er een heel... Nou komt er een briljant antwoord van Assad. Mijn antwoord, zou zijn joh, uh, ze kunnen nog niet ontdekken waar een co vandaan, komt. hoe gaat een raket... Nou, hij gaat het briljant doen. Wat do say je that? Uh, everything you mentioned is part of the report. Excuse me, sir. Everything you mentioned, all these points, are part of the report. These, these point are all part, of the, all part of the report. These, these are, are all facts. facts. No, the report didn't mention anything regarding the Republic Guard or things like this. They said the, they gave the azimuth tracking of the trajectory uh -huh. and people have extrapolated uh -huh. from the azimuth track. Yeah. That is where it was coming from, northwestern dimensions. First of all, the Sarin gas called the kitchen gas. Do you know why? Because anyone can make saline in his house. They said it's very high quality. Higher quality than even high used high in Iraq by uh, Saddam Hussein. You know? Ja, eventjes. Ik heb dat ook op namelijk. Ja. Hij zegt, uh, first of all, why do they call a saline gas kitchen gas? Because everyone can make it at ja. home. En dat heb ik opgezocht en dat is zo. Iedereen kan dit thuis maken. Maar ja, niet gevaar, iedereen, je hebt wel iemand nodig die... Uh, voor de laatste stap heb je iemand nodig die wel een beetje verstand heeft van chemische dingen. Dus ja. dan kan je je oude scheikande leren even vragen. Maar, maar de rest van de dingen is niet gevaarlijk. Maar dat zou meeste mensen mee moeten weten. Want uh, een aantal jaren geleden was er een bedrijf met Sarin in Amerika geloof ik ergens. En, en toen werd daar heel duidelijk bij verteld door de tijd nog van... Die, oh, dat is gas. Ja, Tokio was dat, over of... Tokio. Tokio. Ja, daar heb ik ook opgezocht. Dat kon je ook wel ja. maken. Ja. Zeiden ze toen al. En ja, toen zei ze dat, dat was ook de, de mim toen. Maar de meeste mensen laten ze nou eens dus weer bedoeld. Dat was een groot gevaar en da daarna hebben ze het waarschijnlijk toen ook gepland. Van iedereen kan dit maken. Who ja. be afraid? Ja. En hij zegt nu heel terecht van ja, iedereen kan het maken. Dan gaat hij zo nog een keer halen? First of all, any rebel can make selling. Second, we know that all those rebels are supported by governments. Dus <laughs> so any government that would have such chemical material can. Can, be, can hand it over to those... The experts say that they've seen, they've tracked nothing like this is a ton of sarin gas. It is launchers, it is rockets, it's a whole fleet, which happen to be, from time to time, those kinds of armaments, those kinds of munitions, happen to be in your bases. Yes, no, this no. is uh, realistic, it cannot be possible. You cannot use the sarin beside your troops. This is first. Second, you cannot use, you don't use WMD, While you're aanvalt, advancing, you're niet not being defeated, you're not retreating. The, the whole situation was in favor of the army. This is second, third. We didn't het niet when toen we had grotere problemen. Uh, wat hij zegt? Wat hij zegt is dat als je in de aanval bent, ja. dat het niet echt slim is om, om, om Sarah te gebruiken, want dan ga je namelijk zelf doorheen. Precies, en hij zegt ook: het is ook niet slim. En dat heb ik ook opgezocht, omdat inderdaad, uh, zoals we het vanuit je eigen hoofdkwartier van de uh, Republikeinse Garde af te schieten, want dan gaat er iets mis, want dan ben je je hele hoofdkwartier kwijt. Dat, dat doe je gewoon ergens in, in, buiten de beoomde wereld, weet je wel. Uh, last year, third, when they talk about any troop or any unit in the Syrian army that's used this kind of weapon, this is force for one reason, because chemical weapons can only be used by specialized units. Het kan niet worden gebruikt door andere unies, zoals like infanterie of traditionele uh, unies. So, dus alles wat je hebt gezegd is niet realistisch en niet gebeurd. Zoals regering hebben we uh, ervaring dat de terroristen groepen van salinggas gebruikt. En die bewijzen is over aan de Russen. Ja, dat hoorde ik dus gisteren. Dit. Ook onder de sneeuw, dat hoor je ook bijna nergens. Ja, uh, hij heeft bewijs dat de rebellen het gedaan hebben. Ja, die hebben we wel zo gehoord op Russia Today. Ja. Want daar houden ze het erop inderdaad. Rusland zegt dat ze onbeleidigd maar bewijs hebben dat de rebellen het gat afgeschoten hebben. Ja, dat hoor je ook Daarom vind ik het allemaal zo... Nee, Second, the Russian uh, satellites, since the beginning of these allegations, yeah. at the 21st of August, they said that ze hebben informatie door hun satellieten dat de raket van een andere area. Russische satellieten hebben gezien dat de raketten, daarom lachten die straks ook zo, die hebben gezien, hebben dus bewijs dat die raketten ergens anders van afgeschoten werden dan dat nu beweerd wordt door in het VN-rapport. Dus het wordt steeds interessanter deze zaak. Dus mensen die op het NOS-journaal beweren van het is nu allemaal rustig, ik denk het niet. Als je dit allemaal even meeneemt. Waarom kan je dit point van view? So the whole story doesn't even hold together. It's not realistic. That's so realistic. No, we didn't. Uh, in one word, we didn't use any chemical weapons in the Ghouta. So if you want to use it, you would ha harm your uh, troops. You would have harmed the tens of thousands of civilians living in sea, in the Damascus. Just to conclude this portion, Mr. President, uh, will you allow more investigation? Will you allow a UN investigator to come in, yes. maybe to further investigate this attack? As you say, other attacks, there's something like 14 different attacks uh, where accusations are being made on both sides and even uh, a UN team to decide on the culpability, the blame for this attack, you will allow those UN teams to come in. We invited them to come to Syria first in March <laughs> and we been asking them to come back to Syria to continue their investigations because we have more places to be investigated. The United States is the one who made pressure for them to leave recently before they finish their missions. When we invited the delegation, we wanted this delegation to have full authority to investigate everything, not only the use of the sarin or the gas or the chemical weapons, but to investigate everything about who did it and how. That the United States make pressure in order to keep it only by was it used or not. Why? Because What? I think the United States administration thought that if they are going to investigate who and how, they're going to, the, to reach the conclusions. ...dat de lichens of de terroristen het hebben gebruikt... ...en niet vice versa. Dank u wel, Oh Duidelijk, toch? maar Met die Assad zou het best een smeerbuik zijn... ...op andere gebieden en alles. Ja, nou, nee, ja. Hij, nee. Ook weer niet. Nee, maar ik, ik heb met die mannen ook wel... Ik, ja en nee. Ja. iedereen. Eén dingetje, wat heb, ik zit niet in de clip namelijk... ...dat zei hij ook in het interview. Een toen ze uh, begonnen ze ook over van... ...ja, het is toch niet zo'n heel fijn uh, regime zoals u heeft en bla bla. bla. Dus hij zei ook heel terecht hij zei voordat de uh, terroristen terrorist came to here. hij zei Syrië was number 4 op de lijst of countries in de world. Uh, most meest veilige landen in de wereld wat stom is Amerika heeft al lange een op, uh, op Syrië hè? want al in de tijd van Bush die noemde Syrië altijd de die uh, of evil ja. de, de, de as van het kwaad je? Dat was al, en in de tijd van die, van die, van die onder valse voeren ingedonderde Irakoorlog was Syrië was ook al, werd ook al genoemd. Terwijl er in Syrië nooit iets gebeurde. Hè. er gebeurde nooit iets In Syrië, uit Syrië. Uh, ja, misschien grensconflicten. We hebben heb, heb, heb, heb, in het midden-Oosten ieder land waar we zijn. Ja. Uh, de, er gebeurde nooit heel veel. Ja, en tot... het was toch altijd een afstand kwal. Maar oh, met Israël dat werd, het, nogal. dat werd het ingeleid. Ja. En daarna kwamen de terroristen. En uh, kwam Al-Qaeda. Ja. En in de westerse media wordt altijd gedaan alsof... 90% bij wijze van spreken... Is Syriërs die in opstand zijn... en dan 10% zijn een beetje schimmige groeperingen. Weet je wel? Ja. Dat zou je denken, toch? Ja, Daar gaat het volgende stukje namelijk komen. over. Uh, en hij legt nog wat dingen uit. En, um, het is ook belangrijk om te weten... dat uh, Syrië... Is heel belangrijk voor Rusland. Syrië is het enige land... stukje land wat uh, Rusland heeft... Ja. Aan de, wat grenst aan de Middellandse Zee... qua water. Als je de kaart opzoekt... je er een stuk van Syrië ligt aan de zee. Ja. Hoor je ook nooit ergens in een nieuwsreport. En dat heb ik opgezocht. Want ik dacht van, dat ligt toch aan zee? Het ligt een klein stukje aan... Of een, een klein stukje. Uh, ja. van, hier, van hier tot binnen Frankrijk. Verhoudingsgewijs. Ligt uh, aan zee. Dus dat is de, de haven voor Rusland... naar de Middellandse Zee ook. Hè? Ja. En, uh, er zijn een aantal landen... en die worden zo meteen ook benoemd door Assad... die uh, de rebellen sponsoren. Dit is, uh, ik heb dit nog... Vier minuten of zo, dus dat echt interessante dingen. En uh, die Fox-reporters, dus die waren de hele tijd allemaal van die dingen, uh, de propaganda die we in het Westen horen aanhangen om te zeggen. En, en dan geeft hij dan een prachtig antwoord ook dat ik denk van, ja inderdaad, dat heb ik toen ook gehoord, dat rapport, dat ze die hele uh, stad Homs uh, aan Diggelen schoten, scho scho scho scho scho scho scho scho en vieze Assad, ze schoten die hele stad aan Diggelen, al die burgers. Dat verhaal legt hij ook uit. De Fox-life of reality is een completely different stories. Het not... is None. None of these things happening in Syria. It's about maybe another country. What happened in Syria from the very beginning? We said we are ready. If there's any demand, we are ready to change everything. So, what what, what could the president do, or how could he succeed if the people are against him? How how can he oh. succeed? Just uh, you want to be president just for the sake of being president? That's <laughs> not uh, not realistic. It's impossible. <laughs> Do your tactics in this war, did you yeah. back your tactics in this war? I mean, a year ago we stood in as one of your great cities, and, and we watched as your artillery, which was lined up around the outskirts of the city, pound again and again, relentlessly, the center of the city. You say you're going for the enemy, you say you're going for the terrorists, but that, some will call it indiscriminate shelling. Has left many, many civilians dead and frankly has left that city and many of your other great cities, like like Aleppo and others, in ruins. I mean, is, is this the way to go after, if you think there are some terrorists out there, some terrorists. the terrorist enemies of your state? So it's like if you say that when the terrorists infiltrate some area or attack certain part of any city, that the civilian civilians would stay in them. That's impossible. Whenever the terrorists enter an area de civiliën zouden leven, als ze ze als een mensche kind gebruiken. Maar in de meeste gevallen zouden de civiliën hun gebied verlaten vanwege de terroristen. En daarom hebben we zoveel so so in Hier, Dat. En dat deed me denken aan verhalen die ik van vroeger van mijn oma en van mijn opa hoorde over de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers uh, bij de Gerbenberg hier gingen vechten en Wageningen in Wageningen waren, dus. Wageningen verlaten. Als Wageningen verlaten en is iedereen is als, als vluchteling naar de Veluwe gegaan, of weet ik ja. van, naar Brabant, of hey, de, ik, ja, dus Limburg. Er waren bijna geen mensen meer in Wageningen. Nee. En hetzelfde verhaal vertelt Assad hier over Holmes. Hij zegt ja, hij zegt, de, als je terroristen daar komen, want het is oorlog, zegt hij een paar keer. Hij zegt: It's war. Ja. Als, de, als de, de enemy komt daar, dan vluchten de, de burgers. Hij zegt daarom hebben we ook zoveel vluchtelingen. Ja. I fucking know what he said, you know? I also what to know if he's lowly. But sometimes I have to know. In the case of the Syrian army attack area where there's no civilians living in it. In most of the cases, you can hardly find civilians with terrorists. They cannot leave. But the wrong estimate, Mr. President, of the, of, of the total of 110,000 dead so far is at least about 50,000 civilians. Oh, you're oh, saying there were 50,000 yeah. human shields? Uh, you're saying that, that those people no, were first in the wrong First of all, of the source of your information. That <laughs> is a breakdown by analysts who look at these numbers. it you <laughs> think yes. it's lower? Analysts yeah. from the United States, living in the United States, or living in Rome, <laughs> you, you can only talk about facts. We cannot talk about estimations and allegations. Well, 10,000 is a fact that everyone, everyone agrees with. Of course, as I said, I said, we have tens of thousands of... Uh, That uh, I didn't say the exact number for one reason, because we have thousands of missing people. You cannot count them as dead. They know that they are dead. It's a war now. Mm. So, talking about the number, we have to be very precise. You're talking about the numbers as spreadsheet, without uh, knowing that they are family, this is tragedy. We live with those people. We live with, this is a human tragedy. It's not about numbers. It's about every family in Syria lost a dear one, including my family. We lost a member of family, we lost friends, we'll, and this uh, that's why we are fighting terrorism. So uh, should we uh, uh, allow the terrorists to continue without fighting them, this number, if it's close to the real number, will be so many, four, will be millions, not hundreds of thousands. We don't want to get lost in numbers because, as you say, it's very true, <laughs> a human issue. Yeah. again, you use the figure of 90% of the opposition, the rebels are Al-Qaeda. You stand by that, 90%. 80 to 90. No one has exact number. You don't have the exact number because they are coming, flowing irregularly. You, cannot, you don't think that's too high? I mean, people are, are putting that lower at least 50-50. One would say that if at least it's 50-50, you have some opposition to you. Which view. people? I'm, I'm sure not the Syrian people. No one in Syria <laughs> says they are 50-50. From abroad, maybe. They have their own estimation. But at the end, it's our conflict. We live here. It's our country. We can tell how, how much. Maar 50-50, hoe hoe is je dat? Maar, again, just to sum up what, what, of what you've been saying, in one quote, you said the opposition has been manufactured from abroad. Do you really feel Now that? You really feel the opposition no, in this country, it's to it's your it's government, has been manufactured? Nou gaat die belangrijke vraag. Ja, hij heeft al een paar keer in het interview gezegd van, uh, de oppositie is uh, vanaf vanaf buitenland gefabriceerd, yeah. manufactured. En uh, nu gaat denk ik die verslaggever, zeg maar, hey, you told that, weet je wat, die gaat een beetje fox lopen uitdagen. uitdagen. En dan krijg je ook een antwoord op een gegeven moment. Luister goed. It's not feeling. And it's not about my I it's, see. it's about what facts are presented in food for us. If they don't have Syrian grassroots. Because we have oppositions in Syria, but they have a grassroots. Why do we have opposition abroad? Uh, how do they live? Who gives their money? How they are they financed? En we all know that they belong to something the United States, and Britain, and France, and Qatar, and Saudi Arabia. Real opposition only belong to the Syrian people. As long as it doesn't belong to this to its people, it's made by other countries. But the simple evidence. Thank you, yeah. thank you. you. Uh, yeah. Uitgeluld. Ja, wow. uitgeluld. Dit was het antwoord wat Fox niet hoopte te horen, denk ik. Want dat, wow. dat is, dit is namelijk hoe het zit. Yeah. Weet je wel? Al die antwoorden zitten dus niet te wachten, We hebben iedere, iedere, uh, en, en gewoon goed willen leggen. ik heb naar zitten luisteren, er is een spel tussen te krijgen en dan moet je buiten emoties geven. mensen gaan ja. om emoties En weet je, weet je hoe nou het nieuws werkt, voor al die mensen die wel het nieuws kijken en denken op de hoogte te zijn, ook in Amerika heb ik gecheckt trouwens, ja. dan krijg je de fragmenten te horen, uh, die ze je willen laten horen, ja. niet degene die je dus nu gehoord hebt, die hoor je nergens, maar dan hoor je van, uh, we did not use them, that's correct. Of sowieso, weet je wel. En dan staat er als Koplijn, ABC nieuws. Assad blijft uh, op. Assad weet je? Uh, en, en, en mensen denken op de hoogte te zijn door het nieuws te luisteren. Ja, Assad, kijk, hij zegt dat. Ja, maar maar hij, zegt, hij zegt nog 59 minuten aan dingen. Dat is maar al die dingen. Dat is net zoals, ik heb een, een prachtig boek, je, als je, als je uh, hm? interesse hebt, een prachtig boek van Joris Luyendijk Dat is een verslaggever uh, die in het Midden-Oosten uh, werkte. En die, die, die, het boek heet Het zijn, het zijn, maar men, het zijn Net Mensen. En daarin, eh, daarin beschrijft hij hoe het zit als hij door Iran heen loopt, bijvoorbeeld. Ja. En dan zegt hij: Ja, inderdaad. In Iran staan wel eens een aantal mannen, een Amerikaanse verbranden. dat is waar. Hij ja. zegt: We moeten eens opletten. Hij zegt: We hebben die filmbeelden ervan. wij hebben ook altijd ingezoomd op die mannen. Ja. En de reden waarom ze inzoomen, is omdat als je erachter staat, zoals ik die en rondkijkt, dan zie je daar een marktje met bloemetjes. En daar zie je dit inderdaad. Het is niet zo dat het heel het land. Die er verband, dat zijn een paar gekken, op de dam heb je ook, dat zijn een paar gekken, ja. die, die van weet ik van wat demonstreren, weet je wel. Ja, precies. Uh, het is zo'n gekleurd beeld, en dat is goed wat je zegt inderdaad, je, je, je denkt dat je alles bijhoudt, maar een dan is naar nou lang niet alles horen. Ja. dus uh, dit is nog lang niet afgelopen, dit verhaal, die gaan we volgende week weer over verder. Ik denk dat we even uh, jouw blokje erin moeten gooien, ja? Ik, uh, ik uh, ga met allerliefde even wat tijd vrij maken met mijn Vlaamse vrienden. En, uh, het was een rustige week in België. Het was een plezant weekje? Ja, het was een plezant weekje. Was... De slimste man, ah, nou, mensen zijn de... terug op tv, zag ik? De slimste mensen zijn terug op tv. Maar er we waren ook problemen. Er was één probleem op een schoolplein. Nee, nee daar heb ik geen clip van, maar dat is gewoon. Ik ga het beheer. Was, het was een weekje als ja, we hebben tot nog toe allemaal maffia-dingen gehad. Uh, dat was deze week niet zo. Oké. Okay. Nee, dus, dus, Een lief weekje. Er, was, er, weekje. Er, er, er is geknokt op, ergens op een schoolplein. Okay. Tussen, ja, en, en ook aanklacht geredeerd. Vlamen en... Uh, nee, en een 25 jaar oude kleuter en een 3 jaar oude kleuter. En De ene had een plukje haar uit, uit, uit die andere zijn kop getrokken. Dat mag niet, dat is goed om En die had zijn hand ook kapot die nee, andere. En een plukje haar weg en zijn hand kapot. Ja, dat vraag je Ah, Kom op, het zijn kleuters. En die leraar die op school die zei... Ja, dat dit to is toch wel melktandjes. Sorry dat het gebeurd is. Maar uh, dit is, ja, dit gebeurt op school. Ja, we hebben toch wel eens gevochten met de Ja, zeker man. Kematsche, melplantjes groeien weer terug. Goeie. Maar ik vond ja. de vond er eigenlijk wel zo geen clip bij. Maar ik heb wel wat, uh, uh, wel wat interessant nog gevonden. Het was een speurtochtje, maar ja, het is, uh, de de de, de die, hebben, die nemen een klein beetje op ons over. Ja, die nemen een beetje over. Uh, ik merk dat het verzet, het is nog klein, het is nog, nog precair, maar ze zijn er. Uh, wat okay. ze worden self-providing. Het geklok van de wijn in de mond van de jury was het enige wat je hier hoort. Spreken is verboden, net als de wijn inslikken trouwens. Omdat we vandaag 28 weken moeten proeven, mochten we dat allemaal inslikken, dan kon ik de 28e weken niet meer uh, netjes beoordelen. Hoeveel wijnen hebt u hier Tot, ondertussen al ja. geproefd? We zitten nu aan de Belgische ja, wijn Dus Dat is de 16. Gaat het nog? Ja, er zit <laughs> veel water tussendoor, is de boodschappen. Ja. De jury moet samen 28 witte, 18 rode en 18 moesserende Belgische wijnen ja. beoordelen. Ja, en die blijken verrassend goed. Super. Uh, voor de kwaliteit is echt van de schoen. De Belgische wijn echt enorm uh, verbiedeld. We hebben uh, nu een heel mooie kwaliteit te gevoerd. Ja. Dus is dat is altijd. Ja, ik denk dat Belgische wijn ervoor. Belgische wijn is hier. Het is niet waar. Het is een tering best. Belgische wijn. Zie je er De Belgische wijn wordt elk jaar beter. De sommige zetten ze dan ook steeds vaker op de kaart. De mensen staan er zeker voor open. Het is niet dat ze mensen zeggen. Het is Belgische wijn. Daar ben ik niet. Nee, ze zeggen van. Ah, oh, leuk. Dus het is Belgische wijn. Ik wil het eens proeven. En Als ze dan positief zijn, komen ze de volgende keer. Zeker terug om de te drinken. Aha. Uiteindelijk krijgen de witte en rode wijn van Château Bon baron uit Dinant de meeste punten. De beste mousserende wijn is Pietershof uit de Voerstreek. Eerlijkheids... Ja, maar dan moet je, dan moet je dat. Eerlijkheidshalve moeten we er wel bij vertellen dat de winnende wijnbouwers allebei uit Nederland komen. <laughs> dus wij zijn uit Nederland. Zijn we nou een beetje beter om België zelf providing te maken? Dus als eigenlijk wijn kunnen drinken, dan kun je die walen wegtraunk. kijk Als je die walen eenmaal naar België trapt, goed. als je die walen eenmaal naar, naar, naar Frankrijk trapt, ja. dan is er een redelijke kans dat Frankrijk zegt: Ja, krijgen we krijgen er geen wijn meer. Ja. Nou, nog no, no, Nou, zijn we vanuit Nederland schijnbaar alweer initiatieven om die Belgen echt aan wat goede wijn te zetten. dat is een begin. Hè? Het is een begin natuurlijk. Het is, een begin, dus het is nog klein, dat zei ik. Maar wat weten wij Nederlanders van wijn? Dus dat is ook een steeds me meer als Belgen, want de Belgen zijn nog steeds beter. Door Nederlanders. Ja, dat is wel apart. Maar ik vind het een goede samenwerking. Goed punt. Ik vind het goed Als twee landen op die manier met elkaar samenwerken. Als twee landen kun je elkaar ook derde haren in proberen te stijgen. En dat is nou gebeurd. België is daar al attack. Hebben ingebroken, Internetspionnen hebben ingebroken in de computers van Belgacom. De spionage Belga is zo dus groot België, en zo uh, complex, oran dat oran er wel uh, een belangrijke opdracht even achter moet zitten. Volgens de krantenstandaard is dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Oh, oh, oh. Maar dat is niet zeker, zegt Belgacom. Het bedrijf heeft een klacht hmm. tegen onbekenden ingediend. Zelden gezien, Belgacom topman Pellens komt het zelf uitleggen samen zelf. met minister Labie van overheidsbedrijven. Op een haastig bijeengeroepen persconferentie. Ik die, uh, racht, Want op het hoogste niveau wordt de spionage serieus genomen. Dat oh, wow. waren... zwaar... ja, is veel zwaar echt echt een a-tag. Een intrusion digitale. Ja, hier kan wel eens de nieuwe bom van de ASA worden. Tijdens een routinecontrole kwamen experts van Belga een virus op het spoor, weggestopt in hun computersysteem. Het grootste telecombedrijf van ons land was gehackt en werd bespioneerd. Er is dus, uh, dat, dat een onbekend virus van een zeer complexe aard complex. uh, aanwezig was op enkele tientallen van onze 25.000 computers. De Elgacom computers zijn zwaar beveiligd, maar de hackers hebben waarschijnlijk een klein veiligheidslek ontdekt en langs daar een virus binnengesmokkeld. Langs dezelfde weg kan dan informatie worden buitengesmokkeld. Achter de aanval zit duidelijk een grote organisatie, want het virus gebruikt heel moeilijke technieken om te verbergen he? voor specialisten. Hmm. Alles wijst in de richting van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ook het federaal parket houdt daar rekening mee. Ja, zei je. Dit gegeven ja, combineert met de technische complexiteit van de hacking en de schaal waarop dit is gebeurd. Wijst in de richting van internationale, state-sponsored cyberspionage. Experts hebben het virus nu verwijderd. Gewone klanten van BelgaCom zouden daar niks van gemerkt hebben. Het virus was duidelijk gericht op ons intern computersysteem. We hebben ook vastgesteld dat het niet bedoeld was om schade te berokkenen aan. Oh, Wat een zottekes, hè? He? Uh, We zottekus. hebben geen je helemaal geen bestand van. Dat, dat zou zijn gebeurd. We hebben een klacht neergelegd tegen onbekenden en wij werken de volle maand. Ah, maar, dat stoppen. Ja, want dit is natuurlijk onzin. Sorry Vlaamse vrienden, maar deze conclusies die jullie experts trekken, dat is echt te zot voor woorden. Oké, okay, maar ga je de NSE. Een... Dit is net als Anton Teuber zegt van de NSE bespuren. Dit is nee, geen NSE. Nee, NSE die Belgen komt bespioneren. Ja, ja, die doen dat wel anders. Die gaan, niet, uh, die gaan geen virusje maken wat intelligent is. Ja, weet, maar... je, weet je, hackers, echte hackers of crackers of noem ze maar op, die zijn beter geavanceerd en slimmer dan overheidsdiensten. Dus uh, de, hun conclusie van, het uh, is zo moeilijk, dat moet wel van een grote organisatie afkomen, is, is bullcrap. Je ja, onderschat, ik ben het volledig mee eens. Ben je onderschat, alleen één ding op dit moment, Wat De kracht van de Vlaamse overheid. Want, die vuile, vieze smerige en fuckers. hebben het yeah. aangedurfd om naar Belga kom, ook binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, het departement van buitenlandse zaken van België, ook te hebben. Dat was volgende. Dat ja, De hackers gingen uiterst professioneel te werk. Via een veiligheidslek hebben ze de computers van buitenlandse zaken geïnfecteerd met een virus, niet net zoals in in wij België, niet in, België dat in dit geval niet. hebben we inderdaad malware, dus uh, hebben we externe programmacodes op onze systeem genomen, dus we hebben die geïdentificeerd samen met Defensie. We hebben die verwijderd en we hebben nadien ook onze. ja, we zeg met een hack. Het virus heeft nou, mogelijk maar. het hele computernetwerk van buitenlandse zaken afgeluisterd. en gevoelige diplomatieke informatie doorgestuurd naar de hackers. Ja, dus dat is het interne. Nou gaan nou echt en, van de overheid hè? de, de, beeld, in de, taart, de, de interne communicatie. Daar uh, gebeurt niet mee, dat weet zaken. jij ook. En ook de ambassades zijn oh, erop aangesloten. Ja, de ambassades zijn erop aangesloten. Wie hier achter de spionage zit is niet duidelijk. Al is ons land zeker niet het enige slachtoffer. Nee. In dezelfde periode hebben we nadien vernomen, vonden gelijkaardige, of vonden, cyberaanvallen. Cyberaanvallen. het ministeries van Buitenlandse Zaken van Nederland, Frankrijk, ja. Duitsland ja. ja, en zelfs de hoofdkwartieren van de NAVO. Minister van Buitenlandse Zaken Reinders heeft de premier op de hoogte gebracht en een klacht ingediend. Het parquet voert een onderzoek, maar is verder karig met informatie. Nou, die komen wel, jongens. Maar... Ja, die krijg je. Anemie <lacht> Annemie Tuttlebaan. Drop afsturen, knallen. NSE, gewoon het congres in, het Pentagon in. Ik tweede keer. Ja. ik Ben Anemie ja. van België. Mijn is Mijn tweede keer in mijn leven. het Ja. België is, is daar een zware cyberattack mee. België is dat onder zware attack. Ik denk vooral Vlaanderen. Ja. Laten we eerlijk zijn, die smerige mijnwerkers daar achter eh, in het zuiden, die hebben geen computers. Die zitten erachter op vieze smerige bruine leren banken tussen oude vieze gewoon een sigaretten naar binnen te stampen, koffie te zuipen en wijn. Ik weet niet. Jij houdt het voor ons aan de gaten, neem ik aan. Ja, nou, ik denk dat ze er naartoe moesten binnenkomen. Ik vind dat ze nu wel aan het beschuldigen zijn, maar dat weten we nog niet zeker. Dus, uh, ja, ik wil eerst bewijs zien van. Zoek het eens uit, Belgen. Ja. En vertrouw op Annemiek Tuttelman. Ja, Waarom mensen. dat dan? Later ja. het over. Waar ben je hier op gestoken? Waar de mensen belangrijk zijn. En de buitenbelangrijk zijn. Later het over. Waar waar ze volgen sluiten. 600. Ja, dan gaan we nog eventjes wat belangrijk nieuws behandelen. Het is namelijk, nergens wordt het behandeld, maar wij complottetjes hebben onze eerste overwinning behaald. Wat dan? Waar, waar? Weet je nog hoe het altijd ging als jij zei van, uh, dat je niet in global warming geloofde? Ja. Hoe, hoe, hoe uh, uitgelacht op schint. Ja, gek. Uh, kan er Ik ken me naar buiten. Overal van de temperatuur, alles in oh, het Oh man, en over een paar jaar. Ja, oh, poe. Oh, de Polen. Oh, polen, right. die, had, die had de Polen uit het oosten die die <laughs> waren, maar de polen naar boven die waren. Eh. Ja, die waren niks meer van over. In 2013, hè? Je weet wat, dan zou het al het het Polijs verschijnen. Oh, hoor, die was wel heel goed. BBC zei dat in 2007 dat het Polijs in 2013 gemotel zou zijn. En deze week kwam er nieuws naar buiten. Waar ik op gewezen werd door Maisel Farage. Ja. En toen ben ik het gaan uitzoeken. Ook heb. En ik ga dat ook even in de showlink zetten, zodat iedereen die ooit. Beschimpt, bespuugd of uh, uitgescholden of noem het maar op is, omdat hij zei van: Ja, ik geloof er niet zo in. Kun je hiermee schermen? Stuur de mensen die link en, en, en lach in je vuistje. Want hier komt u. Na, NASA heeft namelijk uh, foto, uh, foto's gemaakt van het uh, Noordpoolijs in augustus 2012, ja. augustus 2013 en 60% toegenomen. New satellite images eye. showed the Arctic ice cap is making a comeback. The British paper The Daily Mail reports the polar ice cap expanded by 60% in just one year. You can see the before and after shots in these satellite photos. The news media have blamed global warming for the previously shrinking ice cap, and environmentalists warned that all the melted ice <laughs> would flood the world. Back in 2007, the BBC even predicted that all the ice would have melted by 2013. Instead, as you just saw there, the opposite happened this year. Meanwhile, one environmentalist website is proposing naming hurricanes after politicians who don't believe in climate change. Forecasters have predicted a worse than normal Atlantic hurricane season. Ironically, this season is off to a very slow and mild start. I can foto the vanuit of the Als <laughs> of daar een Barroso. Het is ongelooflijk, mek. Aan de linkerkant... Ik heb ze ook gezien. Dus aan, vooral aan de linkerkant, daar is hij echt, echt fucking toe. Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk zoveel groter. Ja, toevallig ga je de laatste week allerlei van die propaganda berichten van dat er uh, nu... Uh... Ik meen, Chine Chinese vrachtschepen gingen nu over de Noord, over de Barentszee, ja, zeg maar. Uh, uh. Over de, want dat komt nu, want er was geen ijs meer. Niet in de, als in de tijd van Willem Barents, dan kon je zeiden vast, weet je wel. Dan zat je op Nova Zembla. Ja. Maar nu, oh man, jongen, dus er komen vrachtschepen langs. Geen heel probleem. En uh, Nigel, onze grote vriend, die ging even naar het Europarlement. Daar zit hij natuurlijk al. Ja. En die uh, mensen om een beeld erbij te krijgen, hij staat met die foto's te zwaaien. En uh, doet dan deze toespraak. Prachtig. You keep telling us that climate change is an absolute top priority, uh, and you've been greeted with almost hysteria in this place over the last ten years. Well those of us uh, that have been sceptical about this have been mocked, derided, and no. uh, called deniers. Uh, we've argued from the start that the science wasn't settled, and we've argued very strongly that the measures we're taking to combat what may or may not be a problem are damaging our citizens, and we've been proved to be right tens of millions forced into fuel poverty, um, uh, <laughs> yeah. manufacturing industry being driven uh, away because, of course, our competitors in China and in America are going for cheap fossil alternatives, and, of course, wind turbines blighting the landscapes and seascapes of Europe. And still today, you go on about green growth, well, the consensus is breaking behind you. You know, Commissioner Tajani uh, the other day said that uh, actually we face a systematic industrial massacre. It is time to stop this stupidity and to help you. There's the NASA photograph last <laughs> August of the ice cap, the northern ice caps. And there is the NASA photograph this year of the ice caps. It is increased by 60% in one year. Leading American scientists are now saying we are going into a period of between 15 and 30 years of global cooling. We may have made... One of the biggest, stupidest collective mistakes in history by getting so worried about global warming. You can reverse this in the next seven or eight months. You can bring down people's taxes. If you don't, they'll vote on it in the European elections of next year. And that was enough, Yeah. We're going to go there Yeah. Oh, hij uh, die, wist die, die niet meer waar ik moest zoeken. Ja, maar dit is toch mooi? Dit is gewoon. Dit is prachtig. Ja, tuurlijk, de Revolution will not be televised, maar dit is toch. Uh, moral victory. De ene na de andere klap krijgt ze toch nu te verwerken, de oude gaan. Oh, dit is de... toch prachtig? Dit is toch zo'n fucking smack in your face. Ja, Bam! Mooi. En dat is mooi, weet je, we gaan richting het einde van de show, hè? Ja. En, uh, de wereld wordt inderdaad. De wereld is niet helemaal rot, weet je wel? Dus, uh, uh... Ik heb een berichtje gevonden in Amerika. Er was een, een, een dakloze man. Die, uh, die, die kreeg een redelijke kans om het wat beter te krijgen. Hè? Maar dan kon hij niet met zijn geweten rijden. Luister maar. Eens. Ik vind het echt mooi. Clint James vond in een winkelcentrum in de buurt van Boston een tas waarin 1800 euro cash. Er ruim 19.000 euro aan check zat. In plaats van dat de dakloze man het geld zelf hield... ...bracht hij de tast naar de politie... ...die het geld uiteindelijk teruggaf aan de rechtmatige eigenaar. Voor zijn daad kreeg James een oorkonde. Hij stond een En ik James, voor ...en een remarkable tribute to him... ...and his honesty. James zelf wilde alleen schriftelijk reageren op zijn heldendaad. daad. Hoewel ik het geld goed kan gebruiken... ...zou ik nog geen cent van het gevonden geld willen hebben... Ik ben namelijk erg religieus en God heeft altijd goed voor me gezorgd. Hij mm, dat ja. dat? James heeft eigenlijk maar één wens. No war. No war? No war. Juist. Fantastisch Juist. toch? Dat is toch goed. Hij vraagt dat zijn enige wens is dan in zijn leven. Die no dat war. Dat is toch goed man. Ja. Dat is op een positieve noot eruit gaan. Dat is toch mooi. Positief met Nigel. Ja joh. En met, met, met, met, met, deze, met deze man die echt gewoon een held is, man. als je als je fucking dakloos bent, je hebt echt zwaar. Ik ook beelden van iemand. Je ziet eruit uit als een dakloze. Ik krijg de kans 30.000 ja. dollar. En je zei, nee, fuck it. Nee, fuck it. Dat ik is niet mijn geld. Heb, ik heb het altijd goed gehad uh, hier. Dat is niet mijn geld. En heb je nog één wens, ja, no war. No war. Fucking goed. En er was één iemand die het al 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Ja, geleden Zo. En die al onze tweede keer als eindtun verdiend. Ja, en ik vind het terecht aan hij, degene is die als tweede. Maar uh, hij zal nog veel vaker langskomen. Want dit was echt de persoon die we misschien al het meest miste. Ja, ja zeker. De persoon die ik het meest miste. Ja. En de persoon die met dit nummer, toen de tijd uh, een movement begon, weet je wel, dat er tienduizenden mensen Bewust zijn, wel op, op, het wit, voor, op het Witte Huis, voor, de, voor het Witte Huis, stonden tegen Nixon, stonden dit nummer te zingen. Tienduizenden, alleen maar dit nummer. Ja. En dat is zo simpel en sterk. 2, 1, 2, 3, 4! Oh, dit is nummer 9. Dit is sterk, hè? Ik weet dat uh, op uh, bevrijdingsdag 5 mei 1995, dat is 50 jaar na het einde van de oorlog, toen was er op de dijk hier bij Wageningen, was er een groot vuurwerk, omdat de Wageningen is de vrede getekend, en we hadden een heel groot vuurwerk we als stad aangeboden, en uiteindelijk aan werd dit nummer gedaan. Ik ben dat ik als kleine jonge jongen, 15 jaar als ik, op de dijk zat en zo fucking onder de indruk was. Dat was de eerste dat is keer dat ik was in een goede moeder. tijd. de goede jaren 90. Ja. Moet tegenwoordig zijn man. Vies, wow. vuile, verrotte coalitie-staat. Ja. En, en, en dit is alles wat we moeten zeggen. Weet je wel? Geef het eens een kans. Ja. ja. Geef het eens een kans, ja. Wat ah. als, als je andere mensen doodschiet. Dan, dan zijn wij op een gegeven moment bij die andere mensen geen om jou dood te schieten. Ja. Syrië was nummer 4 ja. op de lijst van uh, vreedzame landen. Ja. Ik moet je nou zien. Irak. Uh, uh, de Eerste Wereldoorlog. Uh, zijn die alle oorlogen moeten stoppen? Ja. Het is het ja uh, er staan ook mensen die daar geloven. Doen. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog hebben ze Syrië en Irak. Uh, Gemaakt, hè? All is het Ottoman Empire. Ja. Ottoman Rijk. Na the Eerste Wereldoorlog, we had uh, Groot-Brittannië and Frankrijk, Ottoman Se Rijk, ongemiddeld in Turkey, Syrië, ja. Irak. Oh, we are saying ja. it's all planned before nothing good comes from war. Ja, they hebben all planned and nu is het weer Engeland and en Frankrijk die daar uh, spotsen. Dus geef de kans. Give peace a chance. Give me Kifi's Chance. Zo. Oh. Die arme hekkertjes. Toen. he? Ja. Roemenen, Litouwers, Polen. Ja. Kifi's Chance. Niet meer auto's, oh, geld en cosmetica en zo. En niet onderling Nederland verdelen. Stout. Doe je niet. ik, dol, ik ga trouwens niemand deze week bedanken voor e-mails. Ik zat ik, net te denken, moeten we nog mensen bedanken? Nee, helemaal. niemand. Niemand. Geen eens het code-woord. Het code wordt uh... niks. Niemand. Misschien moeten we een nieuw code-woord. Ja. code -woord is... Het is een rukje lul aan elkaar. Up to the ass. <laughs> Up to the ass. Ja, mensen mogen zelf op code-woord gewoon verzinnen. Ja, ja. Als je maar iets stuurt. Ja, ja. Lek, het hoeft voor mij niet eens meer. Flik hem al. Ja, maar ik voel me nou echt zo'n... Die muppet show, die mannetjes die op het balkon zitten. Ja dat zijn we waarschijnlijk wel. En dat zijn die twee oude zeikers, weet je wel. Er is een te zeik op alles en iedereen, iedereen zit toch maar lekker en met de smartphone en uh, weet ik veel wat het doen. Het kost toch veel fucking weinig moeite. Je zit ja, toch ook op een computertje. Outlook, pad, ja. info livenl ja. Ik kan zelfs het e-mailadres onthouden Mick. Ja en stuur die sites door aan mensen, weet je wel. Ik ga forums bevuilen of zeg maar, ja, gewoon oh, op het, het Urubin Forum we, of Wevens, hoe het allemaal heet. En kom, we hebben, we hebben dit laatste wat we nog 60 keer bekeken. Dus er zijn 60 mensen. Ja, je 60 van, mensen zal ons verspreiden. Jij bent een van die 60. Jij kan het allemaal doen? Ja, dan zitten we volgende week op 120. En dan gaan we movement. Zo, een movement. Als ik hem nooit peers. Laat eens iets horen. We zitten hier fucking en alleen. jullie peace? Dan moet je het verspreiden als je peers wil. Anders ben je gewoon een luie fucker. En was dat te hard? Nee, niks is hard ja, Als je daar vindt een miljoen maakt. Misschien heb ik nog maar 155 uit. Zo dit. weinig mensen luisteren. Passen, ja. ja, maar goed, dat die mensen <laughs> tot het einde van de show blijven luisteren en dan wat beledigd raken. Ja, die mensen die bedoel ik ook niet met de fucker natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk meer een lauwe wankers en dat, lauwe wankers. Ja. Dat is net een... <laughs> Profiteurs noemen het ook wel. Profiteurs. Wel genieten van de andere in show. Ja, maar niet, en, maar vraag, niet eens geld, ja, geld, 1 cent zo leuk, is leuk om te kijken of, of het werkt. Ja. Maar een mailtje. Ja. Of dat, om dat bombshell. De volgende week. Ja. Ja, luister maar goed. You can take that to the bank. Net niet lie.